Goedemorgen. De Belgische film Close heeft geen Oscar gewonnen. Vannacht zijn de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen uitgereikt in Los Angeles. De Oscar voor beste internationale film waarvoor Close was genomineerd... werd uitgereikt door acteurs Antonio Banderas en Selma Hayek. De nominees in de volgende categorie komen to us from Polen, België, Argentina, Aarland en Germany. Van België, Close... Directed by Lucas Dole. And the Oscar goes to Edward Berger. All quiet in the house. De Duitse anti-oorlogsfilm All Quiet on the Western Front was een van de favorieten en won ook nog drie andere Oscars. Zeven prijzen gingen naar de film Everything Everywhere All at Once, onder meer voor Beste Film. Maar ook de regisseurs en drie van de vier acteurs wonnen een Oscar. Om zeven uur en om acht uur kan je op één kijken naar twee extra journaals over de Oscars. Zo'n 50 asielzoekers hebben geslapen in een leegstaand kantoorgebouw van de federale overheid. aan het treinstation Brussel-Noord. Het zijn mensen die eerder uit het kraakpand in de Paleizenstraat zijn gezet. en uit een tentenkamp en ook nog eergisteren uit een loods. De groep ging gisterenmiddag samen met heel wat sympathisanten het gebouw binnen. Journaliste Anneleen Ophof ging mee naar binnen. Het is natuurlijk een heel symbolische locatie. Hè. Het is een federaal overheidsgebouw. Uh, waar de Nationale Crisiscentrum zal komen. Om drie uur zijn de mensen binnengebroken. Ze hebben dan direct de deuren gebarricadeerd. De politie is daarna dan ook effectief voor alle uitgangen gaan staan. De politie was gisteravond dus massaal aanwezig met een waterkanon en politiehonden. Maar het pand werd voorlopig nog niet ontruimd. In het voetbal heeft Anderlecht Cercle Brugge verslagen met 2-0. En de beide goals waren van Islam Slimani. Anderlecht komt zo tot op één punt van de top 8. Eerder gisteren verloor Racy Genk opnieuw. Tegen Union werd het 1-2. Wouter Franke hoopt dat zijn ploeg niet helemaal mentaal ten onder gaat. Het is niet leuk. Hè? De resultaten vallen nu niet mee. Die vorige, in de eerste ronde eigenlijk wel mee vielen. Uh, maar ja, daar moet je eigenlijk door. Hè? Daar moet je gewoon mentaal, dat is een mentale strijd eigenlijk om zeker het niveau in het veld niet te verliezen, want anders dan sta je verder van huis natuurlijk. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De scouts van Zottegem distancieert zich van een vechtpartij na hun vuif... waarbij vijf agenten gewond raakten. En in Dendermonde is de verhuis van de oude naar de nieuwe gevangenis vlot verlopen. 270 gevangenen zijn vlotjes overgebracht. Oost-Vlaanderen krijgt vandaag wisselvallig weer. Niks van droge periode en regen. Met windstoten die kunnen tot 80 km per uur halen na de middag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven... en vind je in de app van VRT Nieuws Nuo. Maatkasten online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Uh, gaat het? Goed? Ja, oké. Okay. Gelukkig het is een maandag. Het mag goed gaan. Schema van het nieuws. Goedemorgen. We ja, hebben een weekje vakantie gehad alweer. Ja, ja. <lacht> <lacht> is die waarheid. Het is dus drie over zes. Ja, jongen, kloos. We hebben het niet gehaald. Vind je jammer? Het is toch typisch, hè? We doen dan een wedstrijd en op het einde. Wint de Duits. <lacht> ah, maar ja, het is het wel het voetbal, toch? Ja. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Maar Lucas Don zag er wel fantastisch uit. En het feit dat Antonio Banderas jouw film mag aankondigen. Hey. Lucas Jones, of hoe zei het? Hij stelt je voor dat het gebeurt bij jullie zo'n schema zou zijn. Kim van ons zou mooi geweest zijn. Goedemorgen lieve mensen. De vroegste vraag. We gaan ze even gooien zie even om over na te denken. Weet je nog waar je was exact drie jaar geleden? Kim, weet jij nog 13 maart 2020? Was dat de dag dat uh, de winkels toegingen of de dag daarvoor? Ah, het was oh, ik denk dat, uh, de dag zelf, dan, denk ik. Hè. Dan was ik zeer zeker al sinds half zes in de ochtend in onze supermarkt om de, mensen, om, om de medewerkers toe te spreken van dit wordt een zeer vreemde dag. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, maar we gaan het gewoon laten gebeuren en we zien wel... De Eerste lockdown, ja. Dus de, ik had een vrij drukke dag. <laughs> we snapten het allemaal niet. De vroegste vraag voor vanmorgen is, welke lockdownmaatregel vond je nu zelf de gekste? Zo van die maatregel dat je denkt, van, waar waren we mee bezig? Mm -hmm. Deel hem gerust even in de app van Radio 2. Even terug naar drie jaar geleden. Omdat het kan, maar we zijn er toch vanaf op dit moment. Dat is mooi. Hè? Jouw goeiemorgen 2. Come on girl Zijn in Polen. Dzień dobry jutro. Ik hoop dat dat goed Pools was. Gin, ook okay, goedemorgen. Het wordt een mooie week, 9 over 6. En het is warm vandaag. Maar jongens, toch? 14 graden daar straks. Hadden we, we gaan naar 17 graden. Plente, here we come. We gaan naar 32 graden, want dit is Xandi. Jezelf over Ik ben altijd benieuwd of Hajo er is. Goedemorgen Haag. Hey, goedemorgen. Daar was je. En zijn er al drama's? Nee, geen enkel drama Verlopen te melden. Nee. Alles vlot nog. Ja, ja Mooi. zeker. Hou zo. Hey, hey, hey. Goedemorgen. morgen. Je maandag begint. En dat op een 13e maart vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de film Klaus van Lucas Dond het niet gehaald heeft. Het is jammer, het is jammer. Het is heel jammer. Ja, het is al, we moeten het ook. Het is in. wat het is. Ja, regenweer, uh, opklaringen. We krijgen van alles vandaag, maar vooral heel warm. We spreken hier van 16, 17 graden. Holla. Zou de lens stilletjes aan dichterbij komen? Er zijn al zeer veel krokussen, mevrouw. Dank u meneer. Deze zijn er al een tijdje. Het is radio, maar als je ook kijkt naar Morgen, Eén doet mee tot uh, ongeveer zeven uur, dan gaan ze van journaal doen. Dus doe even VRT-Max op de app van Radio 2. En exact drie jaar geleden, toen is het gebeurd. Blijf in uw kot. Ah, toch legendarisch. Toen ging die eerste lockdown in. Je mocht ook niks meer. En er zijn ja, toch een paar mensen die zich een paar dingen herinneren. Ja, Els de Wulf die zegt, goedemorgen, de bankjes in het park die afgeplakt werden, ja, dat vond ik echt heel erg stom. Je mocht wel gaan wandelen, maar niet uitrusten. Dat ja, juist, Klopt, dat ja. was heel vreemd. Mm. En Chris zegt, de gekste maatregel voor mij was toch wel dat we gecontroleerd werden met de wagen. Dat is een extra contact dat misschien niet nodig was. En dan Michel Jannes zegt voor mij de gekste lockdownregel: in open lucht minstens anderhalve meter afstand houden. Dat is juist de anderhalve meter regel. Ja. Wauw. Was je die al vergeten? Ik ben alles vergeten. <lacht> Ik heb dat gewist uit mijn geheugen. Uh, Joost Kokuit uit Menen, die is al aan het lopen vanmorgen. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Hoeveel kilometer, jongen? Uh, probeer 15. Om een... Dat is ja. Wacht, wacht. Wanneer ben je, wanneer ben je begonnen, Joost? Vijf uh, uur tien, zoiets, ja. Vijftien kilometers, morgens vroeg. Elke dag? Ja. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Eens in een zatte bui. Maar uh, we lopen regelmatig, nogal. wel. Goed gedaan. Maar vooral, wat was jouw gekste maatregel tijdens de lockdown? Wel um... Wij waren toen uh, juist goed getraind voor de marathon van Barcelona. Die doorging, denk ik, in een weekend ergens rond 13 maart. Mm -hmm. En wij, wij mochten... Uh, alleen wij werden toen al sterk afgeraden om nog tot daar te vliegen. Hebben we ja. het toch gedaan. En uh, toen, toen hebben we het toch niet mogen lopen. Maar of, eh, nog een leuke reis beleefd nog ah. avonturen. Maar uh, de hekste maatregel vind ik toch wel... De mondmaskerplicht. Ik heb er nu dit weekend weer een paar gezien. Heel veel mensen die, die plots mondmasker begonnen te dragen. Ja? Oh. Ja, ja, een beetje gesmetterd, denk ik. Maar daardoor uh, veel immuniteit die verloren gaat. Hè? Joost, ja. ben jij ondertussen ja. nog aan het lopen terwijl ja. jij met ons aan het bellen bent? Ik ben aan het wandelen. Ik ben aan het uitvallen. Zo'n ah, okay. beetje geheis. Zo Joost, dankjewel. Ja, dankjewel ja, om ja. je, wel. Dank je wel mijn verhaal even te delen. En uh, voorzichtig daar in de donkere jongen. We doen het, we doen het. We zijn goed gelijk. VRT, Radio 2. Steeds opnieuw dezelfde vraag. Hoe komt het toch dat wij hier naast elkaar verloren zijn? We blijven in de schaduw staan. Het lijkt alsof wij hier voor altijd zijn. Zijn. Kan het even niet meer wit of zwart Gaat het leven soms niet veel te hard Ik wil meegaan met je Ver weg hier vandaan en ik Soms niet, veel te hard, ik wil meegaan. mee Ik ben niet meer wit of zwart. Wil je meer zien? Kijk, van verder af hou me tegen, halverwege. En ik geloof niet dat je ziet wie ik mij. Geloof je nu echt dat ik nog Leo ben in The Masked Singer? Ja, ik zei net: zie je wel dat uh, Cosmos Siska was? Dat wist ik ook. En Leo weet ik ook. Ja. Geen probleem, vraagt maar aan mij. Totaal niet, hè. Die stem is totaal niet. Ik het ja, nu, de laatste keer begon ik wel te twijfelen. Maar ik vind als je niet gelooft, nu, nu blijf ik ervoor gaan. Ben jij nog mee, Shayma? Ik ben absoluut mee. Ik ga. Jij gelooft alles echt. wat Kim zegt, geloof nou. ik meteen. Dus. Maar dat jij wilt gewoon niet toegeven. Ja, Stel dat ik het zou zijn, ik zou het ook niet mogen toegeven, maar ik ben het ook niet. Ja, daarom zeg je het ook niet en dat is niet erg, maar wij weten het. Hè Shema? Absoluut. Stel je even voor, lieve mensen, dat je in Sint-Niklaas woont tot daar, maar dat je in een blok woont van 15 verdiepen hoog en dat de lift niet meer werkt. Dat verhaal, voor de maf voor woorden over drie minuten. Je zal het maar voor hebben. Op de allereerste dag van je strandvakantie. op een kwal stappen. Tijdens jullie romantische etentje. Alleen weer naast elkaar. je plezante buurman tegenkomen. Een pakjeskoerier aan je deur, net als jij. op het toilet zit. Je kan niet alle verrassingen vermijden, maar verrast worden door wegenwerken. Dat wel. Check daarom wegenenverkeer.be voor je vertrek. Een initiatief van de Vlaamse overheid. Proximus Flex Fiber. Dat is niet alleen een superstraffe promo, maar ook een superflexibel pack. Ah, dan kan ik kiezen voor een pack met tv, internet en een mobiel abonnement. Of tv, internet en drie mobiele abonnementen. Of internet, drie mobiele abonnementen en tv met sportzenders. TV... En dit alles op het krachtige fibernetwerk. Stel nu je ideale pack samen en krijg drie maandenlang 25 euro korting per maand. Info en voorwaarden op proximus.be Proximus Think Possible er zijn zo van die dingen waar je echt niet wil op wachten. Op je nieuwe auto bijvoorbeeld. Profiteer van onze vele snel leverbare modellen. En geniet in maart van uitzonderlijke condities op het hele gamma. Zo is er een Renault Captur Benzine in financiële renting vanaf 169 euro per maand. Exclusief BTW. Opendeur op zaterdag 18 maart. Info en voorwaarden op Renault.be. Aanbod enkel voor professionals en onder voorbehoud van goedkeuring. Renault. Bij Xina engageren we ons voor een keuken op maat. Met een prijs die je budget respecteert, een aangepast ontwerp en persoonlijke begeleiding. Xina, ja aan je dromen. Bij Luminus zijn we net als jij. Wij weten ook niet wat morgen zal brengen. Maar voor uw energie kunnen we wel iets bieden dat zeker is. Vaste prijzen die niet veranderen met het nieuws van de dag. Zo kunt je onaangename verrassingen op uw energiefactuur vermijden. Ontdek onze tarieven en alle info op luminus.be. Luminus, samen maken we het verschil. Profel. Bestel nu uw ramen en deuren want nu staat de pro van profel ook voor profijt en speciale condities. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi verse mango voor de knaldiprijs van maar 1 euro per stuk. Gegrild, gepureerd of als ijs, geniet van deze tropische lekkernij voor een lage prijs. Aldi, altijd slim. Hmm, gaan we vandaag het Colosseum bekijken? Of morgen. Of overmorgen. Maar dan zijn we wel terug weg. Ja, de volgende keer dan, hè. <laughs> Ontdek Europa, herontdek elkaar. Italië, vanaf 45 euro enkele reis. Boek je tickets op Brussels Airlines .com. Brussels Airlines, you're in good company. Wat Chris zegt natuurlijk. Peterke, Peterke, Peterke, volgens mij zit. Kim in the Masked Singer. Dat zou goed zijn, hè. Dat ik u zo zit te beschuldigen en dan zo... Aan zo'n pak zou springen. Nee, Schema. Nee, ik denk het ook niet. Maar ze zou het wel goed Wat zou goed zijn? Voordat je nee, voordat jij Jensen Donker gewoon zit. Dat jij hem. <lacht> Goedemorgen, morgen. Het is 22 over 6. Goedemorgen, lieve mensen. Ja, de dag dat we wisten dat we geen Oscar winnen. En ook de dag dat je hoorde op Goedemorgen, morgen. dat je in Sint-Niklaas kan wonen. In een gebouw met 15 verdiepingen en dat de lift kapot is. Maar wat een verhaal. Schema van het Nieuws, vertel. Ja, daar wonen dus zo'n 200 gezinnen en die hebben daar vier liften in het gebouw, maar die zijn allemaal afgekeurd na een inspectie, want die liften zouden niet veilig genoeg meer zijn. Maar volgens bewoners had de inspectie daar vorig jaar in september al voor gewaarschuwd en pas dit jaar in februari zouden de syndicus een oplossing hebben gezocht. Ja, veel te laat nu, dus die liften mogen niet meer gebruikt worden. 15 verdiepingen. Maar is dat geen, geen groot probleem voor oudere mensen die, van, die met hun boodschapjes naar het vijftiende en terug moeten, niet zo mobiel zijn? Ja, natuurlijk. Want daar wonen eigenlijk ook veel oudere mensen. En in de krant staat bijvoorbeeld ook een getuigenis van Vera, die op de vijfde verdieping woont. Zij heeft een looprek en ze kan natuurlijk gewoon niet weg. Natuurlijk ook niet. Oudere mensen met een hond kunnen niet meer naar buiten voor een wandeling. Ook, maar ook gewoon jonge mensen met een buggy kunnen ook mm. ah, niet ja. meer weg. En nu donderdag gaan ze bekijken of twee van de vier liefden teruggebruikt kunnen worden. Donderdag! Maar die zitten gewoon voor geen oh. lockdown. Het is echt gewoon drie jaar oh, geleden. Waarom? Je moet er even naar terug, want je bent het al even kwijt, maar we, we moeten onze vrijheid vieren. Want drie jaar geleden, toen mocht er plots niks meer. We nemen jou even mee naar drie jaar geleden. Luister eens wat er toen allemaal gebeurde. Nu naar mijn ouders. Mijn ouders aan bezoek. En dan een pieterhoney en een punt Op dit moment hebben we, zoals u weet, 1.243 gevallen ontdekt op ons grondgebied. De meeste sportfederaties vinden het spijtig, maar ze begrijpen wel dat de regels voor binnensporten met contact weer strenger worden. Godverdomme corona. De impact van corona op de Noordzee is, is zeer visibel. Dat zijn de rondslingende mondmaskers. Je kan die kinderen dan aan de grootouders brengen, maar dat is misschien niet het meest geweldige idee, want die willen we nu net een beetje van de wereld isoleren. Blijf in uw kot. <lacht> Amsterdam heeft geen enkele zin en is eigenlijk een vorm van asociaal gedrag. Daarnaast herinner ik u eraan. Dat de mobiele applicatie Corona Alert op 30 september wordt gelanceerd. Ik meen het aan. Ja. Geloof je dat nu echt, dat je verschillende bubbels aan de andere kant Dan moet je een hele grote tafel en een heel groot huis hebben. Het valt ons echter wel op dat per besmette persoon die gecontacteerd wordt, we maar één of geen hoog risicocontact uh, gemeld krijgen. Was regelmatig je handen. Voor corona. Ja, wat was dat jongen? Al die polarisatie, al die angst. Ja, maar wat is er allemaal gebeurd toen? Ja, Het was dus uh, vrijdag 13 maart om middernacht, toen ging de lockdown in alle cafés en restaurants moesten sluiten en wat deden alle Belgen? Die gingen nog eens een feestje, een lockdownfeestje feestje. houden ja. <laughs> of café of restaurant, dus het zat overal overvol, niet normaal Dan daarna moesten de scholen dicht alle sport- en evenementen en activiteiten werden verboden De winkels die moesten eerst alleen sluiten in het weekend maar daarna dachten ze, nee we gaan ze toch heel de week sluiten Iedereen moest thuiswerken, alle reizen werden verboden. Ja, eigenlijk, het leven stond gewoon stil. Ja. Bizar, hè. Maar de mafste dingen werden, werden ook... Ja, vooral de mensen die dan niet meer op bezoek konden met elkaar. Gruwelijk, toch? Ja, in, in al die bubbels... Ik ben normaal voor bubbels, maar die bubbels vond ik heel vreemd. omdat Je kon dat toch niet meer volgen. Je mag met vier behalve als, maar buiten je gezin, maar plus drie, min twee, maal 37. En op je werk met... Ik, ik snapte er niks vrouw, meer van. We deden het allemaal wel. Ja, want ja. je mocht dan gaan wandelen in het park, dat mag nog wel. Maar dan alleen in je eigen buurt. Ja. En je mocht ook niet op een bankje gaan zitten. Ja, alleen. En dus er was echt politie in het park die dan zo uh, zei van... hallo. Doorlopen, alsjeblieft. Ik was nog eentje vergeten, was nog eentje vergeten dat uh, je boodschappen blijkbaar moest, even moest laten staan om de bacteriën te laten uitwaaien. Na een uur mocht je ze dan uitpakken. Dat deed toch niemand? Natuurlijk deed dat niemand, ja. Nee, Hare en dan bleek ook dat het virus zelfs 48 uur of zo kon blijven plakken. Heel bijzonder. Het is drie jaar geleden. Uh, voorlopig ziet het er naar uit dat we dit jaar geen maatregelen meer hebben. Nee, het zou het eerste jaar, denk ik, zijn zonder. Ja, wel, wel nog in de ziekenhuizen. Hè. Moet je nog altijd uh, mondmaskers dragen, of niet? En zo, daar is dan discussie over. Daar is nu goed, discussie of, over, ja. Eens kijken. Dus pak het vandaag even vast. Vier het dat je weer vrij bent. Na nou, drie jaar. Dat gevoel. Bijvoorbeeld met Madonna en Holiday. Het is vier voor half zeven. Zeg, goedemorgen. Welkom bij de maandag van Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Zo dingen ook. Dan mocht je naar de winkel gaan tijdens de lockdown. Maar uh, moest je, als je met twee ging, moest je elk een kar nemen. Ja, je mocht eigenlijk niet met twee, maar zo omzeilden ze dat. En er was er altijd iemand met een lege kar. Zo deugenietjes. Als de <laughs> Holiday. Het is half zeven, exact belangrijkste VRT nieuws. Shema sai. Goedemorgen. De Oscar goes not to Belgium, helaas. De film Close van Lucas Dont heeft niet de Oscar voor beste internationale film gewonnen. De winnaar was een Duitse anti-oorlogsfilm. En Anderlecht heeft gewonnen van Cercle Brugge met 2-0, waardoor de club nu tot op één punt van de top acht komt. Riesing Genk verloor opnieuw deze keer van Unio met 1-2. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. De scouts van Zottegem zegt niks te maken te hebben met een grote vechtpartij na hun vijf. Vijf agenten raakten werk onbekwaam toen ze tussen beiden kwamen. Begon met zo'n vijftien heethoofden die problemen zochten met de security. De deuren van de vijfcel waren toen al dicht. Van de scouts die de vijf organiseerden was niemand betrokken. Maar het is wel jammer dat we nu een slecht imago krijgen, zegt ze. Wij organiseren zo een evenement voor onze kas een beetje te spijzen, voor nieuw materiaal aan te kopen, voor onze onze leden ook. Dus dat is totaal niet de bedoeling dat dat op die moment plaatsvindt. En ja, dat is heel spijtig dat wij de avond die eigenlijk een mooie avond was... in minuut hebben moeten afsluiten. Je leest er nog meer over in de app van VRT Nieuws. De verhuizing van gedetineerden van de oude naar de nieuwe gevangenis van Dendermonde... is vlot verlopen. Dat zegt de stad Dendermonde. Dit weekend zijn 270 gevangenen overgebracht naar het nieuwe gebouw even buiten de stad. En die hele operatie is snel en veilig verlopen, zegt burgemeester Piet Buisen en veel sneller zelfs dan we verwacht hadden. Uh, ik heb gisteravond nog even ook, uh, alle mensen toegesproken, zowel in naad Al als nieuw, als bij de vele medewerkers van de politie die uh, tussen bij de gevangenissen, hoe kort ook, nog wezen, gezocht hebben we voor een echte veiligheid en voor, voor superveilige transporten. Het was de grootste verhuizing van gevangenen... die ons land ooit gekend heeft. Dit weekend zijn drie jongeren zwaar gewond geraakt... bij een verkeersongeval op de E17... aan de afrit bij Basel en Haasdonk richting Antwerpen. De bestuurder reed het afrittencomplex af... en is tegen de vangrail gebotst. De auto is dan tientallen meters lager in een sloot beland... en in brand gevlogen. De drie jongeren zijn zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen was ook in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Ook in Aals nog onduidelijkheid bij een ongeval... Een vrouw van 75 is in kritieke toestand nadat ze door een auto werd aangereden. Ze reed met de fiets vlakbij het zwembad Aquatopia. En Het meisje van 17, dat werd aangereden in Auchem, ligt in een kunstmatige coma. Dat ongeval gebeurde zaterdag aan een kruispunt op de N60 tussen Ronsen en Oudenaarde. De tiener reed tegen de richting in en werd aangereden toen ze de weg wilde oversteken. Voetbal AA Gent heeft Zulte Waregem verslagen met 2-6. Gent-speler Gift Orban scoorde vier keer. En Gent komt daardoor terug tot op 1 punt van Club Brugge en de top 4. Zulte Waregem blijft voorlaatste. Timothy De Rijk van Zulte Waregem vond na afloop dat zijn ploeg te makkelijk doelpunten tegenkrijgt. Dat is niet meer vermijdbaar, die goals. Dat is gewoon echt weggeven. Dus dat is heel erg zonde. Ook nogmaals wanneer in de positie die wij nu zitten. Ook als je ziet zoveel supporters dat er weer komen. Zoveel achter ons komen ze staan. Maar je kan u ook wel begrijpen als je de een de andere eigenlijk goal weggeeft, dat het dan moeilijk is om positief te blijven in die zin. Vandaag in Oost-Vlaanderen grotendeels droog weer, op wat gemiezer na Na de middag brede opklaringen met felle windstoten, s'avonds weer regen. Het blijft zacht qua temperatuur. We halen zo'n 11 à 12 graden vandaag. Altijd goed voor een Oscar Hayo. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het is even opletten op de ring rond Gent richting Merelbeke Want uh, tussen Laarne en Melle is uh, blijkbaar een ongeval gebeurd, zegt een luisteraar. Links is afgesloten. Verder naar Antwerpen is het een beetje aanschuiven al op de E313. Dat is uh, 10 minuten vanaf Massenhoven. Antwerpse richting Gent, daar verlies je ook 10 minuten. Van Borgerhout tot aan de Kennedy tunnel. Richting Stabroek op de R2 is het dan weer opletten voor een defecte vrachtwagen in de Beverentunnel. En de eerste de files naar Brussel zien we op de E40 10 minuten vanaf Ternat en op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot. Dankjewel, je Ja, die nog laat weten. Ja, we wisten niet waar we mee begonnen natuurlijk en de regering wist ook niet waar we voor stonden drie jaar geleden bij de lockdown. Maar wat wel een voordeel was, geen enkele file doen. Niks hè. Dat was inderdaad heel fijn. Ja, er waren ja. toch nog een beetje voordelen hier en daar. Nu wauw bij X2O. Profiteer van 100 euro korting per aankoopschijf van 1000 euro. X2O, ga voor meer badkamer. Zondag zijn al onze showrooms open. Bij MyWay doen we meer, zodat jij minder moet doen. Dus om zeker te zijn dat je de juiste tweedehandswagen koopt, heb je een onkelgaragist nimmer nodig. Gecertificeerde wagens plus een team dat echt naar u luistert. MyWay. Alles plus nog iets meer. Goedemorgen, morgen. En Kim. Radio 2. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love for. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine, don't be scared if you lie. Life. I could ease your appetite No, you never been this high Don't be scared if you like it Cause I'm not here to make friends No, I'm not here to make friends Yeah, Cause I'm not here to make friends I need a lover I need a lover I'm just being honest, baby I just need a partner when the lights come on Yeah, yeah, 30 almost got me And I'm so over yeah. So if you want it bad tonight Come by me and drop a line No, you never been this high Don't be scared if you lie I need for somebody to take home I'm not the exception I'm the blessing of a body to love home I'm not here to make friends I'm not here to make friends I'm not here to make friends, to make friends. I need a love for I need a lover. Goedemorgen, I'm not here to make friends. Dat zal wel niet zijn. Acht over half 7. Goedemorgen. Ik zie wel een beetje blauw in de lucht, kijk eens. Mooi hè? Amai. Radio een hart voor Vlaams-Brabant en Brussel. Goedemorgen, morgen! deze week klopt ons hart nog iets harder voor Vlaams-Brabant en Brussel. Of voor nee, jou, voor jou en jou. Oh. Maar wil je jouw regio nog iets beter leren kennen? Nu donderdag komen we zeer dicht in het aardrijkskundige hart van Vlaamse Brabant-Kortenberg. Met koffiekoeken, met koffie, met schema, heel de show. En jij kan Willy Sommer zien live op het podium. Ja, en jullie weten ondertussen al hoe het gaat. Als jullie deze week een foto in de app uploaden van jullie bij een vlag... of je moet er zelfs niet mee opstaan... dan kunnen jullie een weekendje wegwinnen buiten jouw regio. Vlaams-Brabant. Brussel leren kennen. We doen dat vanmorgen met een dialectwoord. Het is eigenlijk een volledige zin. Dus spelletje altijd goed. Luister even goed, zet hem luider. Vooral als je niet van de streek bent, uh, is het zo leuk om mee te uh, raden. Het is heel plezant. Schema van het nieuws je gaat het heel duidelijk uitspreken. Het is een zin, schema... Daar ga Ze hee ne puchenel in haar schuif. Herhaal. Ze hee ne puchenel in haar schuif. Wat is dat en hoe spreek je dat vooral uit? Um, nog geen keer tussen. Ze hee ne puchenel in haar schuif. Ik vind het Antwerps klinken. Uh, het is nog dan... Zijn een poesje in haar schuif? Dat kan ja. ook, hè? <laughs> ja, wat zou het kunnen betekenen? Het zou misschien in Antwerpen ook kunnen gebeuren. Uh, het is iets dat overal in de wereld kan gebeuren. Ik weet gebeuren, niet thuis. wat het is. Gokje? <laughs> het klinkt een beetje uh, kinky. Moet ik eerlijk zijn? Pff, het is vroeg. Ik, ik denk... Ja, een, een vibrator dan of zo? Ik denk ook aan zoiets... Ik, vind het, ik voel me ongemakkelijk om dit uit te zetten. Ja, het voelt een beetje, een beetje vuil. ja, ah, misschien is het gewoon niet vuil. Maar lieve mensen, raad vooral in de app van de Radio 2. Willy Sommers en Wendy van Wante, die hebben ooit een hit gehad samen. Nee. Och. Ja, kijk eens diep in mijn ogen. Ah ja. ja. Met pushten en al. <lacht> vooral met een tutututu. <lacht> Willy komt hè, volgende week donderdag. Nee, nee, niet donderdag in Kortenberg. Goedemorgen. Kijk in mijn ogen, kijk eens diep in mijn ogen, zie je waar ik net aan dacht, ik droom weer van de nacht, dan begin ik te leven. Jij weet waar ik op wacht, jij hebt me in jouw oh macht. <laughs> <laughs> Mooi Kim. Tudur, tudur. Waarom ken ik jou niet lachen? nooit iets gehad Nu heb ik jou Ik heb geen spijt Kijk eens diep in mijn ogen Kijkste ding Sommers, ja. En Wendy van Want, nu donderdag. Live in Kortenbergen, in het hart van uh, vlaams brabant en Brussel. Peter, je mag wel mijn schuif niet meer openzetten als ik stiekem aan het meezingen ben. Dat is niet mooi van jou. Voor de mensen die dat niet kennen, een schuif is dus uh, een ding van de radio. Dus als ja. ik mijn schuif dicht... ja, nu dicht... En als ik ze schuif... weer openzet, nu weer wel eigenlijk. Ja, dat. Um, ik zal je microfoon nooit meer uh, openzetten. Ik geloof u niet. Dat uh, is ook helemaal terecht. Ja. Het dialectwoord waar we naar op zoek waren, het was heel mooi. Misschien nog één keer. Ze heet een Poeschenel in haar schuif. Elze van der Keijlen denkt: ze heeft een clown aan de haak geslagen. Een nee. clown in een schuif? Nee, een Poeschenel is een marionettenpop. En de nieuwe voice van Vlaanderen is ook al gekend, Kim van Onsen. Dat denk ik ook, dat dat fake news is. <laughs> maar goed, zeg, lieve mensen. Als je denkt van, hop, oh, een beetje, beetje motig weer vandaag. Geen zorgen maken. We gaan jou gelukkig maken. En als je in de zorg zit. Deze week vinden we deze week extra belangrijk. Want Anne en Daan zitten vanmorgen live in het revalidatieziekenhuis in Kendaal. In Sint-Pietersleeuwen met verhalen die je gaan pakken. Anne Rijmen, die zat vorige week nog in de sneeuw in Lapland. Hoe was dat? Ik heb daar heel hard mee gelachen, met oh. aanrijmen Rijmen in Lapland. Dat was echt een avontuur op zich. En die Radio 2-collega's, dat gaat maar op reis. Bijvoorbeeld Katrien van Doorne en Vanessa van Hoven... die zijn met de luisteraars van Radio 2 Bene Bene... op dit moment in Charme el in Egypte aan de Rode Zee. Goedemorgen, Katrien en Vanessa... Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, mijn god. Ze staan aan het zwembad. Ik kan ze oh, zien op dit zeg. moment. In de app van Radio 2. Heerlijk. Uh, ik voel dat jullie zo meteen in het zwembad gaan springen. Mooi. Zeg, Katrien, enig idee wat, uh, wat dit betekent? Zeg het nog eens, uh, schema. Ze heen een el in haar schuif. Wat denk je? Ja, wij waren hier ook al een beetje aan het overleggen. Ik denk... Ze de heeft... Een grapjes aan de haak geslagen of zo? Ja, een beetje zoals die vorige suggestie, maar het is niet juist. Hè? De clown. Nee, jammer, jammer. Maar goed, we gaan het over Egypte hebben vooral. Ja. Want jullie zijn live in Egypte. Je ziet daar de zon opkomen. Die is al opgekomen. Het is helemaal anders dan hier. Vertel eens. Uh, dit is veel vroeger ook dan hier. Dus uh, De zon komt hier op iets voor 6 uur in de ochtend. Maar ze is dus 12 uur later, gaat ze ook weer onder. Ook. Uh, ik ben vroeg opgestaan om ze te zien opkomen boven de zee. En ik overdrijf niet, bij Peter. En Kim. Ik, ik, ik heb het geschreven gisteren, maar de kleuren in Egypte en vooral het licht in Egypte. Dat ligt, dat heb je niet bij ons. Dat is zo mooi. Ja, ik heb hier mensen zien huilen van ontroering. Oh. Dingen die je ziet boven water, dingen die je ziet onder water. Vanessa namelijk. Ja, ik ook. <lacht> ja, zo mooi. Ja. Jullie dus, zitten in is... veel, hier wordt er veel gehuild. Maar dat is ook een goede, een goede manier, een goede soort van huilen hoor. <lacht> jullie zitten in Sharm el aan de Rode Zee. Dat is heel veel ja. zand, heel veel woestijn. Wat hebben jullie al gezien? de woestijn eigenlijk. Veel zand ja Wij zijn in de Sinaï. Nee, eigenlijk veel stenen vooral. Wij zijn in de Sinai woestijn geweest en met hier van hier jeeps. Ze hebben ons dan door een kloof laten wandelen. Dat was eigenlijk een soort adventure park eigenlijk. Dat cool. Maar al die luisteraars mee en dat was eigenlijk supergoed. Dat was super gezellig Iedereen hield elkaar. Het was eigenlijk een soort van teambuilding weekend Ja. En daarna hebben ze ons bij wijze van ontspanning op een kameel gezet. Maar dat is niet echt heel ontspannend. Ik, ik heb die foto's gezien. gezien. Ja, ik denk dat er een paar bij zijn die nu geen kinderen meer zouden kunnen maken. Maar dat is een <lacht> En dan hebben we de Bedouinen ons hoogpersoonlijk persoonlijk getrakteerd op verse eten. Dus dat was wel... Uh, Kijk, het, het, het is een feest. Het is een feest. Maar vooral, ik wil nu ook wel zien. Jullie staan aan een zwembad. Kom aan, dames. Spring dan nu eens in. Wil je ons erin ingaan? Hey, ja. ja. Gewoon ja. erin springen. Kom aan, bommetje. Met jullie tweeën. Maar, maar oh, met u niet gsm maar mee, maar die kan daar tegen die, die, die telefoon. Kom. Het zal wel zijn, jong. Het zal wel zijn. Het zal. Het zal een klein bommetje voor mij zijn, maar ik moet er voor staan. Ja, zie je zo. kijk <lacht> <lacht> <Heppla>. <lacht> Oh man, toch een klein ja, beetje jaloezie. Ik ga Katrien van doen. De land, je. Van Noornen, Vanessa van Over Radio twee BNBN luisteraars geniet daar nog van de prachtige zon en het mooie zwembad. Heel fijne ochtend nog. Ik vrees, ik vrees dat dat zal lukken. Ja, <lacht> <lacht> ja wel daarvoor. Oh, ik ik wel af naar onze reis. And vices, I end up in crisis. You lose all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Everybody agrees. It's me. I. Problem, it's me. On the problem it's on the problem it's easy. Times why everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting. Always footing for the anti-hero. Taylor Swift, a iemand denkt, ze heeft een pop in haar hand. Bart Jacobs. Nee, dat is niet juist. Ja, of iemand die een abortus heeft laten doen, kreeg ik ook een paar keer binnen. Maar waarover ging het ook alweer? Een dialectzin uit het vlaams brabants en het Brussels schema. Ze heet een in haar schuif. Je hoort het allemaal rond tien over acht, tien over zeven tenminste. Goedemorgen dag Margot van de regio. Hallo, goedemorgen dag. Er zijn zo ontzettend veel molenstraten in Vlaanderen. Geen enkele straat doet beter, dus daar moeten goede verhalen zitten. En Margot van de regio, je wil alle molenstraten van heel Vlaanderen zien. Jouw ja. verhaal vandaag, vertel eens. Ja, ik ben naar, uh, onderweg naar die in Passendalen, in West-Vlaanderen. Uh, en dat is dan meteen de derde die ik van mijn lijstje kan schrappen. En dan heb ik er nog 262 te gaan. Dus Top. dat is wel nog een, een hele boterham. Maar wel een leuke boterham. En ik ga langs uh, bij Michiel Beuzelink en Maria Mol. Dat is een uh, koppel dat jarenlang in, sterren, in een sterrenrestaurant heeft gewerkt. En je weet het of je weet het niet... ...maar straks worden de Michelinsterren uitgereikt... Uh, ...voor België en Luxemburg. Dus misschien komt er in jouw regio uh, wel een sterrenrestaurant bij. Of gaat er eentje weg. Um, voor die mensen is dat echt een bloedstollende dag, die in zo'n restaurant werken. Maar Michiel en Maria die hebben bewust die sterrenwereld de rug toegekeerd. En die zijn in de Molenstraat een gastronomisch huiskamerrestaurant eh, begonnen. Uh, en ja, daar ga ik eens langs gaan vanochtend. Hoe goed is dat allemaal, zeg? Ja. Zeg maar, um, ja die Michelinster wat er is heel veel rond te doen. Want ik zag ook dat er ja, in het nieuws was er net ook. Er is er een in Hingenen, in, Hingene, in Bornum Die stoppen ermee en die zijn ook net een sterke wijd. Dan is er nog iemand in de pannen die een sterke wijd is. Zeg maar, Margot. Ja. Kijk eens achter je. Nee. Het is een auto die al lang niet meer naar de car was is geweest. Eh, wel, dat dacht ik al. Dat moet dringend <lacht> eens gewassen worden. Maar een heel mooie, goeiemorgenmorgenauto. Jouw verhaal is altijd welkom. Dat van de Molenstraat deel het in de app van Radio 2. Maar goed, succes, hè. Dank u, tot straks. En smakelijk ook vooral. Het is 7 voor 7. ABBA, altijd goed zeg. Kan zien, zeker een Robbie Williams ooit live gezien? Nee, eigenlijk Zo. nog niet. Ja, met ik dat misschien heel vroeger is. Indrukwekkend, veel van Robbie Williams. Het is intussen 2 voor 7. Denk maar even na. Van die Pochonel. Die is gewoon. Beursactie bij Dovi Krijg een verde van je keuken gratis. En maak kans om je keuken te winnen. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse krokante kippenhaasjes voor de knaldiprijs van maar 5,25 euro. Betaal daar Belgisch kwaliteitsvlees kopen, met onze kippenhaasjes ga jij met de pluimen lopen. Aldi, altijd slim. Mercedes-Benz Certified biedt u de garantie dat u met een uitzonderlijke tweedehands dieselwagen rijdt. Direct leverbaar tegen aantrekkelijke voorwaarden. En bovendien krijgt u nu twee jaar onderhoud gratis op een selectie dieselwagens. Mercedes-Benz Certified. Gegarandeerd een uitzonderlijke tweedehandswagen. Kies de uwe op mbcc.be. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek het zelf. Beursactie bij Dovi. Krijg een vierde van je keuken gratis. Onmaak kans om je keuken te winnen. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België. Wow, wat jij allemaal kan. Ja? Wat kan er allemaal? Ah, wel, je kan je vaardigheden checken op vdab.be slash competentiecheck... en zo ontdekken wat jij allemaal kan. Wow, ik zie zelfs dat ik nog kan bijleren voor mijn job. Tof, hè? Zo blijf je on top op je job. Vdab. Samen sterk voor werk. Met steun van Next Gen EU. Minimax. De compacte wateronthaarder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. Van Minimax. je waterkranen tot je wasmachine. Minimax. En je koffiemachine Minimax. tot je douchecabine. En dat alles zonder elektriciteit. Minimax gaat van start met de maand. Ontdek vanaf vandaag de beurscondities op minimax.be. Het wordt een mooie maandag sowieso. Hallo, ik ben Koen Krukke. Ja, dat is goed, maar Jaap Reesema, die komt zingen. Dat is misschien nog net iets beter. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. VRT, Radio 2. Het belangrijkste VRT-nieuws vanmorgen krijg je om 7 uur naar schema. Goedemorgen. De Belgische film Close heeft geen Oscar gewonnen en agenten zijn gewond geraakt bij het carnaval in Riemst. In Los Angeles zijn vannacht de Oscars uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. 23 Oscars werden verdeeld, maar geen enkele ging naar België. Joris Vergele keek naar de show. Welkom bij de 95 th Oscars. Voor de 95e keer weer klonk dit in Hollywood. En na 9 jaar was er met Kloos nog eens een Belgische kanshebber. Helaas was er een andere favoriet. En And de Oscar gaat to. All quiet, all quiet on the Western Front won zelfs all vier Oscars. Maar de grote winnaar van de avond is het knotschekke Everything, Everywhere, All at Once. This is the American Dream! Zeven van de elf nominaties kon de film verzilveren. Beste film, beste regie voor het duo Daniels en ook drie van de vier acteurs werden bekroond. Michelle Yeoh. Michelle Yeoh haalde het daardoor van Kate Blanchett als eerste Aziatische actrice in een hoofdrol. All the little boys and girls... Who look like me watching. This is the beacon of hope. Geen Oscar dus voor Kloos, maar toch is regisseur Lucas Dont trots op zijn team. Hij geeft zijn droom om er ooit in te winnen ook nog niet op. Oké, okay, iedereen in België. We hebben de Oscar jammer genoeg niet gewonnen. Maar we hebben er wel alles aan gedaan, alles gegeven om Kloos zo ver mogelijk klaar te maken. We zijn super trots op dat team. Het was magic. Ja, we hebben het keihard van genoten. En dit geeft ons de reden om. Damn, hast noch meget zu vinden, in Wommelgem bij Antwerpen is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man werd veroordeeld voor een zogenoemde vergismoord. In 2020 schoot hij samen met enkele anderen een man dood op straat. Maar later bleek dat ze waarschijnlijk de verkeerde man hadden vermoord. De Nederlander kreeg daar in december 20 jaar cel voor. Maar nog voor hij kon worden opgesloten, sloeg hij op de vlucht. Gisteren werd hij dan gevonden in Wommelgem. Hij probeerde eerst nog weg te vluchten. en reed zelfs op een politieman in die dan nog net op tijd kon wegspringen. Maar Uiteindelijk kon hij toch worden opgepakt. In Riemst in Limburg zijn gisteren drie politieagenten gewond geraakt... bij een vechtpartij na de carnavalsviering. Twee groepen begonnen te vechten met elkaar... en toen de politie ze probeerde te scheiden... kregen enkele agenten slagen en schoppen. De agenten werden zelfs nog aangevallen toen ze al op de grond lagen. De politie kon later op de dag enkele daders oppakken. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een leegstaand kantoorgebouw van de federale overheid aan het treinstation Brussel-Noord. Het zijn mensen die eerder uit het kraakpand in de Paleisestraat zijn gezet, daarna nog uit een tentenkamp en eergisteren ook uit een loods. Er zijn mensen bij die asiel hebben aangevraagd in ons land, maar voor wie er nog geen opvangplaats is gevonden. De politie heeft het gebouw nu afgesloten, niemand mag daar nog naar binnen gaan, ook eten wordt niet binnengelaten. Maar voorlopig is alles vrij rustig, zegt actievoerster IK. Het Op het ogenblik is het uh, allemaal... Kalm. Mensen zijn nog gaan het slapen na nogal bewogen avond gisteravond. Uh, we hadden eerst geruchten gehoord dat er uh, ochtends heel vroeg een ontruiming zou zijn, maar dat is blijkbaar niet gebeurd. Hopelijk is dat goed nieuws. Wij gaan ervan uit dat de politici uh, ook een korte nacht hebben gehad en dat ze op dit moment uh, hard bezig zijn met het zoeken van een oplossing. In Nederland nemen de vier hoofdredacteurs van de sportredactie van de openbare omroep NOS ontslag na grensoverschrijdend gedrag. Bijna 100 medewerkers hebben de voorbije jaren te maken gehad met pestgedrag en intimidatie. Een van de sterren over wie klachten zijn binnengekomen is voetbalcommentator Tom Egbers. Hij is dit weekend ook niet te zien geweest op de NOS. In het voetbal heeft Anderlecht Cerkel verslagen met 2-0... en de beide goals waren van Islam Slimani. Anderlecht komt zo tot op één punt van de top 8. Eerder gisteravond won Union bij Racing Genk. Trainer Karel Geraert vond het een verdiende overwinning. Eerst elf hebben het heel moeilijk gehad. Alles wat ik graag voor mijn team zie, en dat is vooral alle intensiteit... heb ik gedurende 35 minuten niet gedaan. Maar dan uh, vind ik het wel belangrijk dat mijn spelers uh, mentaal in staat zijn om, uh, om toch uh, uit heel weinig toch gevaar te creëren en, uh, en zo toch voor te komen in de rust en dan hebben we denk ik goed bijgesteld, alles stond veel beter de tweede helft en uh, ik denk uh, dat we zelfs toch dan de betere kans hebben gehad in de tweede helft. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, carnavalisten in Merelbeke hebben eindelijk een nieuwe carnavalsloot... vijf jaar nadat de oude uitbrandde. En in Vlierzele heeft een vrouw van 92 inbrekers uit haar huis verjaagd. Ze riep, ze schold en weg waren ze. Grijs weer om de dag te starten in Oost-Vlaanderen. Over het algemeen droog, de zon is voor nadermiddag. S'avonds krijgen we weer regenweer. Een twaalftal graden op de thermometer overdag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur... en vind je al in de app van VRT Nieuws. Speciaal weertje, de problemen op de weg. Ja, joh. Ja, voorlopig een gewone ochtendspits naar Antwerpen hoor. Op de E17 is het wat aanschuiven van voor Kruijbeken. Op de E34 vanaf Oelegem En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Antwerpsering richting Gent, ja, dat is ook een kwartier erbij. Van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan op de R2 richting Stabroek is er een probleem met een defecte vrachtwagen in de Beverentunnel. Daar is het een kwartier aanschuiven vanaf de E34. Naar Brussel dan, files van een kwartier. Dat is op de E40 vanaf Aalst en op de E314. Tussen Bekkenvoort en Holsbeek. De binnenring rond Brussel voorlopig ja, normale wachttijden van zo'n 10 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Maar op de buitering is er een obstakel gemeld in Jette En dat uh, levert 20 minuten file op vanaf Grimbergen. Oh, kijk je daar? We zitten daar. De baag! De baag! Stel je voor. Radio 2. Ja, maar ja, van een beer was. Goedemorgen, Peter en Kim. VRT Radio 2 On the throne We would pop champagne And raise a toast To all of the queens Wins, hey, hey, hey. X. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. 13 maart, de dag dat je hoorde op radio 2 dat de film Close van Lucas Dont geen Oscar heeft. Ja. Nee. Maar wel Antonio Banderas die dat uitsprak. Hoe mooi. From Belgium, Close. Directe bij Lucas Krood. Oh, goed Heel intens. Ja. Beetje gek weer vandaag. Regen, het kan opklaren, maar vooral 16, 17 graden. Het is radio, maar als je ook kijkt naar Goedemorgenmorgen, één 1 doet niet meer mee. Uh, VRT Max wel en de app van Radio 2. En deze week klopt ons hart nog iets harder voor Vlaams, Brabant en Brussel. Wil je jouw regio nog beter leren kennen? Ja, en nu donderdag komen we heel, heel, heel, heel dicht bij jou. Want we komen naar Kortenberg. Kortenberg, dat is eigenlijk het aardrijkskundige hart van Vlaams-Brabant. Wij, uh, ja, wij komen, maar we nemen ook van alles mee. Koffiekoeken, koffie. We brengen Willy Sommers lekker mee. En uh, ja, die komt live op het podium wat liedjes brengen. En wat een heerlijke dialecten in Vlaams-Brabant en Brussel. We gaan het jou leren kennen. Schema die had een topzin. Mag je nog even lezen? Ze heeft een poesje in haar schuif. Zeer veel mensen die dachten dat, dat, een soort, dat je een clown aan de haak had geslagen. Of een soort grappenmaker. Ja. Of een lattetop? Ja. Goedemorgen, Johnny van Damme uit Halle. Ja, goedemorgen. Ja, hoe spreek je het nu precies uit? We ja, zijn een Pushnellinaarschoor. Ah, ja, dat is toch ja, anders. En ja. wat betekent het volgens jou? Uh, Zichtzwanger. Ja, wel dat klopt. We hebben gelukkig ook een, een kenner, Veronique Détier, een dialectoloog die het allemaal kan uitleggen, die alle dialecten kent. Veronique, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Ja, ze is zwanger. Ze is een Pouchonel in haar schuif. Ik weet niet hoe het precies is. Aan... Schuif. Wat is dat met die Pouchonel? Want inderdaad, ik dacht ook dat het een lappenpop of zo was. Uh, ja, dat kan het. Uh, maar eigenlijk is het de pop die we vooral kennen uit het Poeschenellen in Antwerpen. Het is dus een soort marionet die je beweegt door twee ijzeren stangen. Mm -hmm. uh, dus nogal een houterig figuur. Vandaar dat Pulcinella ook soms de betekenis slungel, karakterloos mens krijgt. Dus iemand waar je een beetje kan, kan mee doen wat je wil. Nu, het woord heeft uh, een Romaanse oorsprong. We kennen het bijvoorbeeld in het uh, Italiaans. Uh, Il Pulcinella uit de Commedia dell'Arte. Mm -hmm. En meestal is dat dan het figuurtje dat staat voor de gewone man, eh, maar die er uiteindelijk wel altijd in slaagt om er vanaf te komen met een glimlach. Nu, de etymologie zelf dan, die zou in het Italiaans teruggaan op het verkleinwoord voor haan. Een haantje dus. En dat zou vanwege de snavelachtige neus zijn die het figuurtje heeft. Of het zou gewoon de naam kunnen zijn van een of andere Italiaanse buur. Dat is de, de etymologie van ah. Poeschenel dus. Hè, maar ja. wij kennen het dus vooral van de Kelder uit Antwerpen. Ja. Maar, de, maar de pop staat dan in dit geval toch voor de baby? Of heb ik het verkeerd begrepen? Ja, De pop staat in dit geval voor... De baby die in het schuif... Hè, buik, de schuif is dan de buik. Dan, uh... Buik of vagina, of uh, ja, het hangt er een beetje vanaf ah, okay. hoe, uh, hoe je dat interpreteert. <lacht> uh, voor, voor het zwanger zijn zijn er natuurlijk heel wat uh, uitdrukkingen. En uh, ja? uh, taalgebruikers zijn niet altijd even fijntjes in hun taal, zeker als het over taboe-dingen gaat. Dus ja. zeker voor het ongewenst zwanger zijn kun je dus wel uh, uh, een, een redelijk aantal kruwe uitdrukkingen bedenken. Nu, oh. de meest gewone uitdrukkingen in heel Vlaanderen, maar ook in Vlaams-Brabant zijn. Ja, ze is in positie of ze is er zo of ze gaat een kind kopen. Ja. En in Vlaams-Brabant ook heel dit was. Ze gaat groot. Of zijn Brabants uitdrukkingen. Ja, ja, ja. In Antwerpen um, heb je toch ook zoiets uh, als dat in de oven zit. De bun is in de oven. Ja. <lacht> <lacht> nee. De bun maar, zit in de oven. Ja, er bestaan dus. Ja. Er bestaan dus echt heel veel uitdrukkingen voor. He, bijvoorbeeld één bekende, ook, die wel een paar keer is opgegeven voor Vlaams Brabant, is. Ze is tegen de hoek van een ronde tafel gelopen. <lacht> He, dus, ah, is dat allemaal? Eh, en, in die uitdrukking kan er ook wel wat veranderen. Dus soms is het gewoon. ze is tegen de hoek van de tafel gelopen. of ja, ja. ze is tegen een tafelpoot gelopen. Dus dat varieert wel. Maar dan een mens allemaal woorden, zwanger kan zoals ze van worden, ziet in zo in haar ja. peer. Pardon? <lacht> Ze heeft een hanneken in haar peer. Of ze heeft een haring opgegeten, maar staat dan al. Of ze heeft op de neus van een dolfijn gezeten. Uh, dus je ziet heel veel variaties. Uh. Heel bijzonder allemaal. Ik kan er We zijn... nog wel een paar. Ja, ja, je kan blijven doorgaan, Veronique Dittier. Dank je wel om ons uh, helemaal te verblijden. En ik, uh, ik onthoud dat uh, een schuif een buik is, dus volgens jou. Nee, of een dat. Uh, mm, die zag ik niet komen. Dank je wel, Veronique. Heel fijne ochtend nog bij ons. Radio je komt wat weten, Ja. ding dat kan, We we built a ja. home en it burn. but then remember Miley Cyrus, ja, wat een break-up hit. Een wereldhit gewoon. Ja, dat nieuws van uh, Monie, Nee, André Hazen, die opnieuw samen is met zijn Monique. Ja, voor de vierde keer al. Ja, wat denk je? Blijft het duren. We kunnen een poll doen, maar nah, hij is nog zo jong. Ik vrees er een beetje voor. Echt? Denk jij maar wel? Als je nu na vier keer terug bij elkaar komt, dan moet je elkaar toch graag zien. Ja. Denk ik dan. Maar nog Nederlanders vandaag, want we vroegen ons of waarom was Ja Presema ooit Jake Rees en is hij nu weer Ja Presema? Je hoort het na half acht, want hij komt gezellig op bezoek. Komt mee ontbijten en zingen natuurlijk. zijn enorme hit als je voor me staat. Uh -huh. Zeg, het eerste woord bij Punto Punto zometeen begint met een M. De M van... Maandag. is niet het juiste antwoord. No. Zometeen. Ja. Jouw keuken op zijn best? Kom langs in je Miele Experience Center in Brussel, Antwerpen, Hasselt of Mollen en ontdek al onze toestellen. Boek je afspraak op Miele.be. Miele in Mabessa. Ik droom van een toekomst als een echte doe-het-zelver. Ah ja? Ik bouw mijn eigen tuinhuis. Zelfs niet zonder helper. Je droom wordt werkelijkheid op de Battibau Academy. Van 14 tot 19 maart tijdens de Beurs in Brussels Expo. Info en tickets op battibau.com. Met de zondag. Bij Beobank begrijpen we dat u niet alles kan voorzien. U heeft een venster voorzien met zicht op die mooie eik in de achtertuin. De kleur van de muren in de kleine zolderkamer. En zelfs het XXL-deurluik voor uw kat Sumo. Maar nu heeft uw architect een geniaal idee. En dat had u niet voorzien. En u denkt... Luister ik naar mijn architect? Of naar mijn budget. Als u nu eens kiest voor een bank die met u meedenkt, spring binnen bij Beobank om uw woonproject te bespreken. Beobank, u bent goed omringd. Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer. Kijk eens, lieveke wat denkt u? Turquoise, grijs of beige? Schotke, elke kleur past perfect bij u. Ach, oh, dat is lief. Maar ik bedoel ja. eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer? Oh, dat is makkelijk degene die jij het schoonste vindt no. het leven begint in een Stijlaards badkamer kom nu uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Tempsen of Lier en krijg nog tot eind maart uw handtoilet gratis Stijlaards renoveert uw badkamer het eten is klaar hoe zijn de reacties? goed is? Uh, ja, niet slecht beter is? amai, dat is lekker op zijn best is? wauw, complimenten voor de chef op zijn best komt uit de Combi Stoomoven van Miele. En wie weet, is die binnenkort ook van jou. Want nu geniet je van 10% baatbouwkorting vanaf vier keukentoestellen. Ontdek deze en nog zoveel meer interessante baatbouwvoordelen bij jouw Miele verkooppunt in de buurt of op miele.de Oh, is het nog? Miele, in Abbessa. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En wel, ze zullen haar vandaag niet zien op het OCMW van Gent. Daar werkt ze normaal gezien, maar nu even niet. Anja wil de putten uit Goedemorgen, Anja. Goedemorgen morgen. Hoe is het met de voet? Dat gaat wel. Het gaat. Daar zit het probleem een beetje. Maar het voordeel is, je kan heel veel luisteren naar. Goedemorgen, oh. En je hebt dat ook dat meer tijd om frietjes te eten. Ja, inderdaad. Wat doe je erop op de frietjes? Zout. heb een beetje manieren eten. Ah, ja. En hoeveel keer per week? Gewoon oh, één. Of okay. twee Curryworstje erbij? Tons. Zo zijn we ook wel. Zeg maar, Anja, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vraag. Je krijgt telkens één letter van het antwoord. Vul gewoon aan en bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Mensen worden zot, zetten de radio luideren en willen meespelen met de M. De M van... Maandag, maar... Nee. Nee, nee dat, maar... Welke M is een verzonnen verhaal met goden en helden, Anja? Pas. Welke N komt na de voormiddag? Namiddag. Welke O heb je nodig voor je telefoonbatterij, maar heb je niks aan in de woestijn? Pas. Welke P staat er naast zout op tafel in een restaurant? Peter. Ja, even overlopen, hè. De M, een verzonnen verhaal met goden en helden, was een mythe. Ja. De N komt na de voormiddag natuurlijk de namiddag. Oh, heb je nodig voor je telefoonbatterij? Maar daar heb je niks aan in de woestijn. Het ja. is een oplader, ja. En de P, natuurlijk, die was wel juist. Staat naast de auto op tafel in het restaurant. Was pepermaart. Punto, punto. Jammer. Oh. Twee is geen drie. Geen probleem. Anja, geniet nog van de dag. Geniet van de show. En geniet van Jaap Reesma zo meteen. Punto, punto. Punto, punto speel morgen zelf mee en win jouw Goede Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Het is vijf voor half acht intussen. Geniet van de zon in de schaduw met een terrasoverkapping of zonwering van Brustor. Weer brand, we zitten hier aan oh, pakt 16, 17 graden. Wat is er aan de hand? Ja, ja, het is heel zacht voor de tijd van het jaar. Het gaat goed op en af. Ideaal dus om verkouden te worden, zoals ik op dit moment. Eerst veel wolken en periodes van regen. Nu, er komen geleidelijk aan wel opklaringen aan. Op dit moment in west vlaanderen de eerste zon. Daar gaan we van kunnen genieten dan in de loop van de dag. Maar we gaan ook nog moeten rekening houden met heel wat buien. En dat kunnen echt wel intense buien zijn vandaag. Mm -hmm. Met zelfs kans op onweer. Dus ja, toch maar opletten. Heel veel wind ook vandaag. Dat kan je misschien op dit moment al wel voelen. ...wind in het binnenland tussen 60 en 80 km per uur. Aan zee kan dat gaan tot 95 km per uur. Dus dat is echt wel een heel stevige wind. En die temperaturen ja, die gaan vandaag naar 16 of 17 oh. graden. Dat is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht nat weer, nog steeds veel wind. Minima van 6 tot 9 graden. En dan ja, morgen ongeveer hetzelfde, maar wel een pak frisser. Morgen halen we maar 7 of 8 graden. Met oh. eerst dus nog veel wolken en wat regen. Veel wind ook nog altijd. Dus ja, het wordt echt wel een kille dag morgen. In de loop van de dag komen er dan opnieuw wel wat opklaringen, maar er zullen nog buien zijn. En dan wordt het nog wat kouder, want in de nacht van morgen op woensdag, dan verwachten we buien die zelfs winter zouden kunnen worden. Dus eventueel een beetje smeltende sneeuw in Vlaanderen, sneeuw Hopla. in de Ardennen. Maar dan woensdag ziet er beter uit, beetje zon dan, en daarna donderdag en vrijdag wisselvallig weer, maar opnieuw wat zachter. Dus het gaat echt op en af en op en af. Ja, toch even heel kort voor donderdagochtend, want dan zitten we live in Kortenberg buiten... Uh, het is daar ook gemaakt, Dat wordt goed, hè? Dat gaat meevallen, ja. Dat ja. gaat ja. wel mee meevallen. Meevallen heb ik gehoord. En, ja, ja. Bram is ja. ziek. Je hebt ook een snopneus. Wat is dat hier allemaal, jongens? Oh, ja. Jij bent nog een snopneus. Ik ben. Ja. <laughs> Dankjewel, Kim van Onze. Zeg weer, man Bram, met je wind, mm -hmm. uh, het moest van komen, jongen. Ach, kom komaan. Ah. Zet hem luid. Laat de ah. maanden ah. beginnen. Dit is Courage, morgens vroeg. Goedemorgen, Ingeborg. Door de wind, door de regen. Ja. Door de regen? Toch. door alles, maar werkelijk alles, door alles heen. Wat een vrouw. Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Ik kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent Ben ik nooit alleen ik voel je naast me als ik s'nachts zo How festival niet gewonnen, maar... Wat een classic. Stef Bos en Ingeborg. Ingeborg die nog even wou laten weten. Soms wordt alles nog moeilijker. Ja. Omdat je mede door je gevoeligheid... die ontmoetingen, die confrontaties uit de weg gaat. je zo. Ja. Het <lacht> is intussen wel gewoon half acht geworden zelfs. Belangrijkste nieuws. <lacht> Goedemorgen. De film Close van Lucas Don't heeft niet de Oscar voor beste internationale film gewonnen. De winnaar was een Duitse anti-oorlogsfilm en dat was ook een van de grote favorieten. En in Wommelgem bij Antwerpen is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord, maar sloeg dan op de vlucht. Gaat het weer uh... <laughs> een beetje? Oké, okay, dat is allemaal in orde. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driesen. Carnavalisten van Merelbeke hebben na vijf jaar een nieuwe carnavalsloods. Vijf jaar geleden brandde de oude loods uit en ging veel carnavalsmateriaal verloren. De gemeente investeerde dan in een nieuwe loods op de site van het recyclagepark Hollebeke in Merelbeke. Iets waar het carnavalscomité zeer blij mee is. Ik denk dat het om en bij de 800.000 euro kost. Maar anderzijds moet je kijken, als je dezelfde halen huurt... Ja, dan zit je aan 50.000, 60 60.000 euro per jaar. Ze is hier ook gelegen op het recyclagepark. Maar stel dat er iets fout loopt, ja, dan kan ze binnen de werking van de gemeente blijven gebruikt worden. In Leden zijn 120 elektrische fietsen in Vlammen opgegaan. Bij een fietsenwinkel in deelgemeente Smetleden heeft het van het weekend gebrand in de loods. De fietsen zijn niet meer te herstellen en moeten wellicht vernietigd worden. Buurtbewoners moesten ook ramen en deuren gesloten houden uit voorzorg, want de rookpluim was kilometers ver te zien. Een branddeskundige onderzoekt nu hoe de brand is kunnen ontstaan. De scouts van Zottegem is niet te spreken over de vechtpartij gisteren, waarbij agenten gewond raakten. 15 heethoofden zochten problemen. ...met de security en keerde zich tegen de politie. De deuren van de vijfzaal waren toen al dicht. Vijf agenten raakten arbeidsonbekwaam. Van de scouts die de vijf organiseerden was niemand betrokken... ...maar toch betreurt organisator Wouter Monstaart ...dat de scoutsgroep nu door het incident een slecht imago krijgt. Wij organiseren zo'n evenement om onze kas een beetje te spijzen... ...voor nieuw materiaal aan te kopen, voor onze, onze leden ook... Dus dat is totaal niet de bedoeling dat dat op die moment plaatsvindt. En ja, dat is heel spijtig dat wij de avond die eigenlijk een mooie avond was, in die uur hebben moeten afsluiten. Een vrouw van 92 uit sint houtem heeft twee inbrekers op de vlucht doen slaan. De vrouw hoorde een raar geluid in haar huis, dat erg landelijk is gelegen, in Vlierzele En ze trof dan twee inbrekers aan. Ze riep heel luid, scheldend naar de inbrekers. En die sloegen meteen op de vlucht. Er is geen geweld gebruikt, maar de vrouw was wel onder de indruk, het is een ...nog niet duidelijk of er iets is gestolen. En de Gentse marathonloper Bashir Abdi heeft het Belgisch record op de halve marathon gebroken. Op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge liep hij de iets meer dan 21 kilometer in 59 minuten en 51 seconden. Daarmee zet hij het Belgische record met bijna een half minuut scherper. Ik denk dat ik na 10 kilometer 28, 30 doorgekomen dat ik al wist dat ik perfect op schema zat. Maar er was vijf kilometer tegenwind en daar was ik aan het twijfelen of dat ik heel veel tijd had verloren. Maar het uh, stukje Gentbrug, Gentbrugse Meers en daar stond heel veel volk en daar begon ik weer terug echt wel vooruit voor te gaan. En de uh, laatste kilometer had ik door dat ik uh, onder de Belgische records zat. Bij de vrouwen was de Belgische titel voor Hanne Een grijze start in Oost-Vlaanderen, vooral droog weer, soms wat gemiezer. Na de middag opklaringen, de hele dag blijft het zacht, maximaal 12 graden. De wind kan bij momenten wel fors tot zo'n 60 kilometer per uur. I'm gek weer. En de files van morgen. Hajo van het verkeer, vertel eens. Ja, we beginnen naar Antwerpen. Daar hebben we toch flinke vertragingen van zo'n drie kwartier. Dat is op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 vanaf Massenhoven. De andere files naar Antwerpen zijn maximaal tien minuten momenteel. De ring richting Gent dan. Daar gaat het twintig minuten langzamer van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan richting Stabroek, Dat is de R2. Hè. Daar moet je in de Beverentunnel opletten voor een defecte vrachtwagen. Het gaat langzaam tot op de E34. Dus moeilijk daar. Verder naar Brussel hebben we vertragingen van zo'n 20 minuten op de E19 vanaf Zemst. En op de E314 is dat tussen Tielt, en Holsbeek. De andere files naar Brussel, uh, geen verrassingen. Maximaal 10 minuten geduld oefenen op de assen naar de hoofdstad. De binnenring rond Brussel wel vrij druk intussen met 20 minuten vertraging van Dilbeek tot Vilvoorde. En op de buitering is er een probleem door een, ja we vermoeden een obstakel, in Jette. En dat levert momenteel bijna een half uur file op vanaf Vilvoorde. Intussen komt er ook nog wel binnen van Danny dat het drie jaar geleden, bij het begin van een lockdown, bijna 30 graden was. Dat is misschien wat overdreven, maar het was wel heel lekker weer nog. Weet je. Dat, dat was het nog. enige positieve. Als je dan een tuin had, dan, dan, of een terras, dan kon je nog buiten zitten. Dat hè. Goedemorgen. Ja, Preesma is in het huisje. Zometeen komt die live zingen bij jou. Sleep life. Kom eens langs tijdens de week van de slaap. Sleep Life. Sleep life. Voelbaar beter slapen. Ondertussen bij Fak. Uh, mevrouw, kan ik u helpen? Nee, nee, ik kijk alleen maar naar die prachtige handdoekradiator. Dat doet u wel al sinds vanochtend, mevrouw. Ja, ja, dat klopt. Het spijt mij, maar wij moeten nu echt wel sluiten, hoor. Ga maar, Jong. Tot morgen, hè? Fak, de grootste merken tegen de beste prijzen. Alles om uw badkamer te verwennen. Vaak, niemand begrijpt uw badkamer beter. Ken je dat gevoel? Wanneer je stromend water hoort en dat jezelf. Ja. Moet je nu ook plassen? Goed zo. 1 op 10 Belgen heeft nierschade, maar weet het niet. Doe een eenvoudige urinetest bij je huisarts. En je weet het wel. Check, zorgvoorjenieren.be Met de steun van de NBVN. Kip-kieberikip. Kip-kieberikip. Eerst, he? kip, kip. Promo-arm van Lidl. Kip, kip. Irritant, hè? Kip. Maar ook interessant. Want tot en met dinsdag. 2 kilo kippenborstfilet voor maar 15,99 euro. Lidl. Voor iedereen die telt. Voel jij ook lente, -cribbles? In Goed Gevoel lees je er deze maand alles over. Ontdek verborgen parels van vakantiehuisjes en laat je inspireren door Sandra Beccari voor een frisse brunch. Begin de lente alvast in een oase van rust en luxe met de Rituals geurstokjes voor maar 5,50 euro extra. Alles begint bij een goed gevoel. Vanaf woensdag in de winkel. And I'm feeling good. Superster Michael Bublé is terug. The Higher Tour, live op donderdag 23 maart in het Sportpaleis. Michael Bublé in Antwerpen. Just met you yet. Tickets en info via lifenation.be Samen met Radio 2. Jouw Goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. De Red Light, Roxanne van de Police. Goedemorgen. Het is 20 voor 8. Ja, waarom was het eerst Jaap Rezema en dan Jake Rees en dan weer Jaap Rezema? We kunnen dat gewoon vragen, want hij is er. Goedemorgen, Jaap Rezema. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom Jaap? Ja, nou, ik begon eigenlijk ooit wel als Jaap Rezema. Toen heb ik X-Factor in 2010 heb ik in Nederland gewonnen. Ja. Uh, toen ben ik eigenlijk gaan schrijven voor DJs uh, met Armin van Buren en David Ketta en. Uh, Hardwell, heb ik heel veel platen gemaakt en toen dacht ik, ja, ja Brezema, dat klinkt een beetje suf. Ja. Toen hebben we er Jake Reese van gemaakt. Toen kwam Reggie ja. uh, en die zei, kom eens even met mij een plaat maken. Nou, dat hebben we gedaan. En ik dacht, dat is leuk als Jake Reese, Toen ging ik meedoen naar Liefde voor Muziek. En toen deden we kom wat dichterbij. En toen dacht ik daarna, van ja, maar dit is Nederlandstalig. Ik moet weer terug naar Jaap Reesma. Dus het is een heel verhaal. Heel ik gedoe. Je kan eigenlijk kiezen. Ja, het is ontzettend. Nou, als er nog eens een keer... Want ik mis eigenlijk het schrijven wel voor de dj's. Ik vind het wel heel leuk. Daar heb je een beetje weinig tijd voor, maar... Um, ik zeg niet dat ik het nooit meer ga doen. Het mm. lijkt me heel leuk om Zo. gewoon weer eens. Want het kan prima, een plaat onder Jake Rees uitbrengen. Of wel een andere naam. Als je in Wallonië of Frankrijk wil doorbreken, ja. zou het uh, ook anders kunnen zijn. Een Franse naam bijvoorbeeld, dan zou het. Jacques Rizema. Ook niet slecht, vind ik. Dat vind ik echt prachtig. Ja. Maar dan zou ik eerder Jacques Sievert doen. Maar mijn oh. echte naam is Jaap Sievert van Reesema. Sievert, ja, dat maakt het helemaal ingewikkeld. Ja. Of in het Duits vond ik ook nog een goeie, want een Jaap. Uh, ik wist dat niet, dat is ook een snee. Ja, ja. Een soort verwonding zijn. Ja, in je arm, ja. Een schnit. Schnitt Rezema. Schnitt Rezema. Ook niet die, slecht. <laughs> nou, nah, die vind ik wel mooier, denk ik. <laughs> Wat, maar dat wil ik sowieso altijd wel. Gewoon zo'n seizoen uh, in het slagerscircuit. Posterschnitten ja, maar... Rezema, dan ga ik. Ah, ah. Of in Spanje Zo bij Veredor. Ja. Juan Rez Molinos. Juan Rez Molinos. Zou toch ook mooi zijn, dat... Eetje, ik kan nog alle kanten op, hoor ik al. Maar dus, ja, Sieverts. wie was Sieverts of wie is Siebert? Nou, ik kan daar heel gewichtig over doen, want Sieverts van Rezema, dat klinkt heel belangrijk. En, mm -hmm. Maar we komen er eigenlijk niet echt achter. Want het zou natuurlijk Sieverts zoon van Rezema kunnen zijn, dat is ja, ja. SZ. Maar dat is het volgens mij ook niet. En het komt ergens uit Denemarken, maar niemand snapt het. Dus nou. we hebben er onderzoek naar gedaan, maar het, is, uh, ja, het loopt ergens dood. Althans, we weten niet hoe die namen samen zijn gekomen. Ja, jouw echte doorbraak kwam er tijdens COVID. We hebben hier vandaag geleerd dat het ondertussen al drie jaar geleden is... dat de eerste lockdown gestart is. Hoe was dat voor jou? Ja, het was eigenlijk wel gek genoeg een best wel... Fijne tijd, even met het gezin. En, um, eigenlijk ging het voor mij en ook voor mijn vrouw. We hebben allebei een bedrijfje we opgezet. En, het, en de muziek die ging eigenlijk toen heel goed. Um, dus voor ons was die coronatijd wel prettig of zo. Dat is eigenlijk heel raar. Uh, maar we zijn ja, best wel gegroeid in die coronatijd. Ja. Dus ik, ik heb er niet zulke hele nare herinneringen aan. Behalve dan dat het natuurlijk gewoon echt niet zo leuk was. En heel jammer dat we, na nu wij niet meer praten, kon ik helemaal niet optreden. Dus ja. ik zag ja. de pommelin lekker het hele land door. En zo, maar dat was niks. Stom eigenlijk. Dat was heel stom, ja. Ik weet dat je er al op geantwoord hebt in de, op de Nederlandse radio. Maar zoveel jaren later vraag ik me toch nog altijd af. Zing jij nog steeds mee met liedjes van ja. Marco? Ja. Hoe is dat? Want ja, doe ik wel. Ja, wij doen het intussen op ja, Radio 2. Worden ook, ja. de liedjes van, van Marco ook weer gespeeld. Nou, ik heb uh, nu een clubtour in Nederland. En daar hebben we ook een soort inspiratieblokje met wat, wat covers. Die ik uh, gaaf vind in het Nederlands. En dan sluiten we altijd af met nee uh, Nee, je hoeft niet naar huis vannacht. Um, ja, ik, ik ken hem uh, redelijk en ik heb niet heel veel contact, moet ik zeggen, met hem maar af en toe. een appje en ja. uh, ik, vind, ik blijf het een heel moeilijk verhaal vinden, want ik weet het niet. Er is niks, er is geen bewijs, er is niks. We weten niks. Hoe gaat het? Hij is niet voordeeld. Nou, dat weten dit, dit zal niet heel goed gaan, natuurlijk. Dat weet ik niet hoor. Nee, weet ik niet goed genoeg. Um, maar het is natuurlijk, ja, je gaat zo hard van je troon um, en je bent natuurlijk echt de koning. Uh -huh. uh, uh, in Nederland en België, denk ik. Nou. Uh, en dat is niet meer. Maar dat is nog niet eens zo erg, maar de beschuldigingen zijn natuurlijk heel heftig. Dus uh -huh. Ik, ik weet het oprecht niet, maar ik, ik vind nog steeds zijn muziek onwijs mooi. Ik heb ooit in zijn voorprogramma mogen staan. Dat was voor mij een soort van de droom. Ja, dat was jouw jeugdheld. Uh, ja, dus ik, en ik luister nog vaak zijn liedjes. Dat ja. wel. Ja. Ja, er is heel veel te doen in Nederland. Want er was onder andere ook. Of die sportverslaggevers. Wat er dan plotseling. Ja, verkeerde. dit weekend. Ja, ja. Ja, ja, nee, er zijn nu. Uh, nou, dat is nog erger. Want je hebt. Uh, ik ben even zijn naam, Twan, geloof ik. Uh, nee, is dat? Ja, nou, maar niet uit. Ja, die, Egbert, ja. Of uh, Ja, nee, ik zeg nu inderdaad het verkeerde. Dat wil ik niet noise, zeggen: uh, Tom Egbers. Dat was hem. Ja. Um, en zijn vrouw die is uh, de voorzitter van het meldpunt van grensoverschrijdend gedrag. Oh. Ja. Oh. Oh. En nu blijkt dus dat hij... Uh, ja, vroeger, maar dat ging wel om, om 2005 of zo. Echt heel lang geleden. Lang geleden. Dat hij daar uh, ja, wel eens ongepaste dingen heeft gedaan. Ik weet het niet precies, maar het is nu de hele NOS... Uh, Sportredactie staat op zijn kop. kop en iedereen is weg. En, uh, ja, ja, laat het ons vrolijk houden. Zometeen mag je live zingen trouwens. Maar eerst even Alberto Soler. Een topic. Het is kwart voor acht. Goedemorgen. Ja, prees maar, maar bij ons. Of ja, op Wat je wil. Ja. Ik heb luna. mij. Y ahora que no tengo tu voz Igual es lo mejor Pero ahora duele tanto así Y ya no tengo donde ir Si tú no estás aquí no queda nada que decir Lo siento por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos Cada de lo que fuimos. Mi recuerdo está lleno de luz y aunque ahora no estemos bien sé que algún día parará de llover y al final ya veremos la luz yeah. y ahora que no tengo tu voz igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así y ya no tengo dónde ir si tú no estás aquí no queda nada que Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti, ahora que, ahora que siento que solo canto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 dit moment te zien en te horen. ja, maar bij Goeiemorgen Morgen. ziet er goed uit, hè? Ja. Ik vraag mij de hele tijd af. je hebt toch drie kleine kindjes, hè? Ja. Maar ja, jij ziet er zo wakker uit. Ja, maar ik ben ook altijd heel vroeg wakker, hè, met die kindjes. Ik heb gewoon mijn jongste Ted... Die is twee en die is gewoon om vijf uur... Uh, met een hele grote smaal staat die... Uh, nou, hij kan nog niet echt uit zijn bed klimmen... maar het is wel, die is wel wakker dan. En die gaat zingen. Die zingt trouwens altijd, is echt heel schattig. Die zingt dan... Als je voor me staat... Heel lief. Ja, dat is echt heel schattig. Dan, dan, ja. <laughs> en jij ja, staat dus mee op? Ja, wat moet ik dan? Ja, ik kan niet... Uh, vrouw? Ik kan er niet eens, uh, nee, maar dat is dus het lullige. Ik probeer wel eens met mijn vrouw, die ook Kim heet... en dan probeer ik wel eens te zeggen... joh, uh, doe jij dan deze ochtend, doe ik de andere... Maar dat, dat, dat vindt ze een soort van samen uit, samen thuis. Ja. Wij doen dit samen. Dan zijn je dus allebei om vijf uur ben je gewoon wakker. Ja, oh. dat is heel ja wij nu ja. ook wel. Maar bij mij thuis zie ik niemand anders mee uh, opstaan. Jammer. Nee, kijk, ja. we, ook, ja. Heel vroeg, hè, half vier is een beetje gek. U, twee, vier, zes zijn je kinderen. Eigen podcastbedrijf, Nieuw Huis gebouwd. Mm. Maar we kennen jou vooral als Sange, Maar dat grootste podcastbedrijf van Nederland. Dat ja. jij werkt met veertig mensen. En je wil ook tv-programma's gaan maken. Vertel Ja, ons. Ja, we gaan nu ook... Uh, ik ben zelf ook met een programma... Programma bezig, Jaap Genre Neutraal heet dat. En dan ga ik alle genres ga ik onderzoeken. Hoe komt dat nou? Waarom is dat genre een genre? Okay. Want dat vind ik zelf altijd zo leuk: uh, muziek maken. Ik vind alle genres eigenlijk heel leuk om te doen. Vind ik altijd jammer dat ik dat niet vaker kan doen. Ja. Uh, maar we, gaan, ja, we, we hebben zoveel goede makers, zoveel leuke uh, mensen aan het werk, goede mensen aan het werk, goede ideeën. Dus we zijn nu voor de publieke omroep en de commerciële omroep in Nederland, zijn we uh, TV ook aan het maken. Netjes. En uh, ja, dat podcastbedrijf is superleuk. Het is uh, wel heel druk, het is veel, maar uh -huh. uh, ja, we hopen ook in, hier in Vlaanderen een keer de overstap te maken. natuurlijk. Het zou wel kunnen gebeuren, want je hebt ook liefde voor muziek opgenomen. Hoe ja. gaat dat? Waanzinnig. Oh, ik of? vind... Ja, maar weet je, je hebt natuurlijk ook... Ik heb al één keer heb ik mee mogen doen met Reggie dan. Ja. Um, toen was ik natuurlijk niet echt onderdeel van de groep. Dus nu zat ik ook echt zat ik in het huis. En ja, de mensen die ik daar heb ontmoet. Ik was natuurlijk met Meteor, die ken ik natuurlijk al een tijdje. Geweldige mm -hmm. gozer. Uh, Gunther uh, Neves. Uh, uh, Zo'n leuk man, Stef Bos. Allemaal leuk. Uh, je maakt muziek met elkaar. Het wordt waanzinnig mooi opgenomen. De band. Alles is gewoon... Het is gewoon een feest. Wat is je beste nummer dat je gebracht hebt, denk je? Ja, dat mag ik volgens mij allemaal nog helemaal niet zeggen. Ja, wel, mag dus je, je wel zeggen. wel Ik heb een nee, telefoon gekregen dat dat mag. Nee, ik heb, te, ik heb telefoon gehad dat het niet mag. Nee, ik mag volgens mij echt, uh, ik echt hoor, niks zeggen. Ik, zeg, hoor ik heel veel goede dingen over de papa van Stef Bos. Ah, dat is een mooi liedje wel. Ja, dat is wel een mooi liedje. Hoe is de uh, Vlaams intussen? Ja, goed hè. Ja, goh, ja, ze ja, en uh, goh en ze uh, zal, zal zijn. Dat is een en... beetje mijn taal. Eigenlijk wel. Maar vooral, we gaan, we gaan muziek maken. Het zal niet papa van Stef Bos zijn, dat is voor een andere keer. Ja. Maar vooral, ja yes. jij mag naar het Radio 2 ja. podium gaan Grijn. in de lof. Je kan meekijken op de app van Radio 2, ja. of live bij ons op, op VRT Max. Wat sympathieke mensen Maar kei of Ja, iemand vroeg. Zeg, zeg zijn de Vlaamse artiesten opgebruikt? Ja, maar intussen is Ja Preesma toch een soort Vlaming geworden. Ja, ja, absoluut. Iedereen kent hem hier toch. En ik kan ze beat en zo zingen, dus uh, dat is goed. En goed. Hij, gaat, hij gaat nu zingen, als je voor me staat. Kijk en luister. Dit is Jaap Reesma met dat onwaarschijnlijk prachtige liedje. Soms wil ik alles vergeten. Alles vergeten. Tot ik overstroom en wegspoel met Soms ben ik bang voor de liefde, want jij bent de liefste. En het mooiste is het engst om te verliezen. Maar oh, het oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. lijkt alsof ik door. in mijn gedachten denk ik niet meer na. Als je voor me staat, kan de hele wereld wachten. Je bent prachtig als je lacht, als je danst. Als je ergens naar verlangt, hou me vast. Even mijn oog Soms zie ik spook En op zo'n moment kan ik haast niet geloven Dat iemand er voor me wil zijn Die gaat door het donker met mij En is dat misschien te veel om op te houden Maar ik denk oh, oh, oh, oh. Het lijkt alsof Hij heeft leven zoveel meer. Kan hij, het? kan hij? het? Ja, hij kan het zeggen. Wow, ja, Prezima. Zoals de Anita Hoppenbrouwers uit Sims laat weten, zo mooi. Kan je zo meteen herbeluisteren en herbekijken op de app van Radio. Of van man ook. Dat is een plezante Echt, kerel. Waar? Hij mag terugkeren na acht Ik sta uur. Van vijf uur mee op met zijn vrouw. Love him. Ah, zo mensen. Lolita. <lacht> Stel u voor dat vond ik ah, ik al als we. We filosoferen allemaal wel eens over een betere wereld, maar wil jij er ook echt iets aan doen? Heb je een idee om voedselverspilling tegen te gaan, om vluchtelingen een netwerk te bieden, om sporten inclusiever te maken? Wacht niet langer en realiseer je idee voor een betere samenleving met de sociale innovatiefabriek. Want iedereen kan innoveren. Girove. Hmm. Ik zat in de scouts. Nee. Laura, Nele, Jonas, Ruben en Sami zijn lang na hun girojaren nog steeds beste vrienden. En dat zorgt altijd voor eerlijke gesprekken. Vorige week zat ik nog in Kathmandu. Vraag daar iemand iets achter? Nee, ze. Het gaat hier over pensioen sparen. Jezus. 30 zeg. Fuck man. Het leven wordt er niet eenvoudiger op. Zij je geweten of dat wij seks hebben gehad of niet? Puurers. Dertigers. Ik ga fietsen met mijn vriendin, ik ben op Vanaf vanavond op één. Nu bij EGO Anticrisis Beurscondities. Gratis plaatsing en kortingen tot 1500 euro op je nieuwe opbergoplossing. Ook dat verandert het leven. Nu zondag open. Nu Bati bij X2O Badkamers. Profiteer van 100 euro extra korting per aankoopschijf van 1000 euro. En dat bovenop onze scherpste prijzen. X2O, ga voor meer Badkamer. Geldig in onze showrooms of op x 2 obe Nu zondag zijn al onze showrooms open. Kip, kip, kip. Kip, kip. Eerst, he? kip, het promo-arm van kip, kip. Irritant, kip, kip. maar ook interessant. Want tot en met dinsdag, 2 kilo kippenborstfilet voor maar 15,99 euro. Lidl, voor iedereen die telt. Wesley zonk wanneer je hem vraagt naar Tiki-Taka-voetbal. Dat is een Spaanse manier van voetballen die voor het eerst getoond werd op het WK van 2000. Wesley wanneer je vraagt wat hij weet van beleggen. Wat ja, maat, daar weet ik, ik niks van. Ze. Ja, je kan niet overal expert in zijn. Gelukkig is er Wikifin voor jouw vragen over geld. Kijk snel op wikifin.be, een initiatief van de FSMA. Bij MyWay doen we meer, zodat jij minder moet doen. Dus om zeker te zijn dat je de juiste tweedehandswagen koopt... heb je een oncogaracist nimmer nodig. Gecertificeerde wagens, plus een team dat echt naar u luistert. MyWay. Alles, plus nog iets meer. Crisis. Het moment om jouw droomkeuken te kopen. All-inclusive. Met een wijnkast, zonder in het rood te gaan. Lala. Want bij Ego profiteer je nu van een korting tot 2500 euro... plus gratis plaatsing, dankzij onze beurscondities. Ook dat verandert het leven. Voorwaarden in de winkel. Nu zondag open. Je bij een schadeaangifte laten verdwalen in een keuzemenu. Voor een ongewaarde eik, druk 1. Voor een ongewaarde beuk, druk 2. Doen we niet. Je na een schade vlot in contact brengen met een medewerker? Linda, ik heb het gezien, hè. Dat is een serieuze boom. Is dat een beuk? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Ja, Rezema, die wil eigenlijk erg graag Nederland en Vlaanderen bij elkaar krijgen. En heeft een plan, hoor je na acht uur. Elke dag, voor elk twee. 8 uur. Belangrijkste VRT Nieuws, Sheila Saysai. Goedemorgen. De Belgische film Close heeft geen Oscar gewonnen. En vandaag begint een nieuwe stap in de zaak Sanda Diar. De Belgische film Close heeft geen Oscar gewonnen op de uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. Close was genomineerd voor de Oscar voor Beste Internationale Film, maar die ging naar de Duitse anti-oorlogsfilm All Quiet on the Western Front. Ede Dombrin speelde de hoofdrol in Close en is blij dat hij erbij mocht zijn in Los Angeles. Ik ben echt heel blij. Niet dat ik verliezen ben, maar dat ik de Oscar ben geweest. Verloren ben, sorry. Ik heb Lady kegge gezien. Ik begon te wenen. Ik heb een foto met Austin Butler. Ik heb met hem gesproken. Hij heeft de film gezien. Dat was gewoon te, voor mij. Ik heb Rihanna gezien. Maar ik heb gewoon iedereen gezien. Dat was gewoon echt een topavond. We zijn niet gewonnen, maar gewoon de experience of being at the Oscars dat was echt gewoon geweldig. Zeven prijzen gingen naar de film Everything Everywhere All At Once. Onder meer voor Beste Film. Maar ook de regisseurs en drie van de vier acteurs wonnen een Oscar. Vandaag komt de zaak Sanda Dia voor het Hof van Beroep in Antwerpen. De student van 20 jaar stierf in 2018 na een extreem doopritueel bij de studentenclub Reuzegom. Hij moest onder meer liters vissaus en alcohol drinken. 18 leden van Reuzegom werden doorverwezen naar de rechtbank. Maar nu start dus eerst het proces in beroep in Antwerpen. Marieke van Kouwenberke, hoe zit dat nu juist? Ja, het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het komt hierop neer. Het proces rond de dood van Sandadia is vorig jaar gestart in Hasselt. Daar stonden toen 18 leden van Reuzegom terecht. Onder andere voor mensonterende behandeling en onopzettelijke doding. Maar nog voor er een uitspraak kwam, liet de familie van Sandadia het proces stilleggen. De voorzitter had namelijk gezegd dat zij alleen kon oordelen over de namiddag en de avond van die fatale doop, omdat dat zo was genoteerd op het zittingsblad. Maar de familie van Sandadia wil dat er gekeken wordt naar het hele doopritueel, en dus niet alleen naar die uren voor zijn dood. En daarom tekende de familie beroep aan. En het Hof in Antwerpen moet nu bekijken of dat beroep al dan niet gegrond is. Bedankt, Marike.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 moet ontzet worden door andere collega's, dan blijft dat wel hangen natuurlijk. Maar uh, wij houden voortdurend contact met hen en wij volgen dat op. Enkele relschoppers konden door de politie worden opgepakt. Tientallen asielzoekers en sympathisanten hebben geslapen... in een leegstaand kantoorgebouw van de federale overheid... aan het treinstation Brussel-Noord. Er zijn mensen bij die asiel hebben aangevraagd in ons land... maar voor wie er nog geen opvangplaats is gevonden. De politie heeft het gebouw nu volledig afgesloten. Niemand mag nog naar binnen gaan. En de politie laat ook geen eten toe, zegt actievoerster Ike Teulink. Sinds gistermiddag hebben ze eigenlijk alle deuren geblokkeerd... en niks mocht naar binnen... Uh, alleen mensen naar buiten. Er is één poging gewaagd om een zak met eten naar binnen te krijgen. Dat is gelukt. En later deze nacht is er nog via een touw nog wat eten ergens uh, naar binnen ge gehaald. Dus voorlopig gaat het nog wel. Maar uh, goed, mensen hebben natuurlijk niet behoefte aan bijt En uh, ik weet niet of dat weer gaat lukken. In het voetbal heeft Anderlecht gewonnen van Cercle Brugge met 2-0. De beide goals waren van Islam Slimani. Anderlecht komt zo tot op één punt van de top 8. Aanvoerder Jan Vertongen vindt de overwinning goed voor het vertrouwen van zijn ploeg. Tegen Gent, hoe we daar hebben gespeeld, was, uh, was onze minste wedstrijd van het seizoen misschien wel qua intensiteit. En we hebben tegen Villarreal de recht gezet en vandaag terug. Uh, en we laten zien dat er echt een ploeg op veld staat... Uh, we hebben gestreden en dit zijn de leukste wedstrijden om te winnen. Dat is heel goed voor het groepsgevoel. Eerder gisteren verloor Racing Genk opnieuw. Tegen Union werd het 1-2. Union nadert tot op vijf punten van leider Genk. Nieuws uit jouw buurt. In Zottegem raakten vijf agenten gewoon bij een vechtpartij na een scouts, Vijf Van de scouts zelf was niemand erbij betrokken. En vijf jaar na een zware loodsbrand hebben carnavalisten van Merelbeke weer een nieuwe vaste stek. Eerst vooral droog weer in Oost-Vlaanderen met opklaringen in de namiddag. Een felle wind tot 60 km per uur. Temperaturen halen zo'n 12 graden. S'avonds komen er nieuwe regenbuien aan. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur en vind je al in de app van VRT Nieuws. Ik Hijo, vertel eens, waar staan die files allemaal? Is dat is jongen, bijna 300 kilometer. Ja, ja toch, maar toch ja, geen uh, abnormaliteit, zou ik het zo mogen uitdrukken. Dus geen echte verrassingen. Even de belangrijkste vertragingen. Ja, het is toch wel drie kwartier aanschuiven, hoor, richting Antwerpen vanuit de Kempen. Dat is dus vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem op de e 313 en de E34. E3 de andere files naar Antwerpen zijn zo'n 20 minuten lang. Dat is op de E17 vanuit het Waasland hè, en ook op de E34. E3 Daar sta je dus wel ook aan te schuiven op de e 34 van stekenen tot beveren. De aansluiting naar de Liefkenshoektunnel is dat. Daar was net een probleem in de Beverentunnel, maar de weg is gelukkig wel weer opengemaakt. Daar zegt de politie. Verder, de Antwerpse ringricht in Gent is heel druk met een half uur vertraging. Helemaal van Ontwerpen Noord tot aan de Kennedy-tunnel zie ik. En dan naar Brussel hebben we ja, zeer veel drukte op de E19, een half uur vanaf Zemst. De andere files zijn zo'n 20 minuten lang. Dat is eigenlijk op elke snelweg Zowat op de gebruikelijke plaatsen richting de hoofdstad. Geen verrassingen eigenlijk. De binnenring rond Brussel, daar vlieg je 20 minuten van Dilbeek tot Vilvoorde. De buitering ook nog een kwartier van Vilvoorde tot Wemmel. Komt door een eerder obstakel, maar de weg is wel vrijgemaakt. En dan zijn er verder nog kleinere vertragingen van zo'n kwartier.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 Het is vooral mooi om te zien. Die wind zorgt ervoor dat je de goede morgen nog beter kan zien in Vlaams, Brabant en Brussel. Neem die foto en als je die deelt in de Radio 2 app, dan kun je een weekendje winnen. Buiten Vlaams Brabant. Ja, ja, goeie... De pool van Dire Straits, die stierlacht. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Die maandag begint. Oké, okay, het is een beetje grijs. Een mm. beetje donker. Maar, maar warm. Wat een zot weer, maar 17 ja. graden. En dan morgen weer 7. Ja. ja, ik vond het een raar weerbericht. Alles zat erin. Nou, dat is goed, hè. Regenweer dus. We zien wel Deze week klopt ons hart vooral hard voor Vlaams, Brabant en Brussel. Jouw regio willen we beter leren kennen. Dus pak die foto van die vlag die wappert in jouw gemeente of stad. Ja, staat. en deel hem zeker in de app van Radio 2, want zo kan jij een weekendje wegwinnen buiten jouw eigen regio. Intussen al een paar keer gezien. Ja. Goeiemorgenmorgenvlag. Begijnendijk, Oud-Hevelee, Haagd, Zichem, Herne, Zoutleeuw, Kortenaken en Kortenberg. Die prees maar zitten kijken. Waar ligt dat allemaal? is gewoon in Vlaanderen, ja. Herne. Harne. Harne. Ja, herne is Vlaams-Brabant dus. Ja, maar het doet mij denken aan Hernal. Ja, dat klinkt heel gek, maar toch? Hier spreekt toch garnal als Hernal. Hernal. Hernals. Her Her Hernals. Her ja, hier. Dat is de goeie. Maar goed, een populaire zanger. Maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Ja. Je hebt een heel duidelijk gedachte. Oh, ja, ja, ja. Mensen zetten daar een klok op gelijk om uh, dit gedacht te kunnen horen hmm. en om een mening te delen. Wat is jouw gedachte, Aprisma? Nou, ik vind dat er eigenlijk wel een, uh, een radiozender voor Nederland en België zou moeten zijn. Zoals TV, wel veel van die programma's samen worden gemaakt natuurlijk. Niet altijd met evenveel succes, geloof ik. Nee. Uh, maar, uh, maar ik vind het zo jammer dat dat niet nog veel meer gebeurt. Er gebeurt ook, weet je, we hebben natuurlijk wel gelukkig Meteor. Nu ook in Nederland. Hè. Dat liedje heeft echt best wel succes gehad. Ja. En uh, ik ben hier altijd erg welkom. Voel me altijd erg welkom. Maar toch gebeurt het nog... Te weinig. En dan dat zou, dat zou, dat zou, jongens, gewoon gooi alle. Kijk, de grenzen zijn open, maar ja. uh, ik, gewoon Nederland. Nee, ja. Radioprogramma's met z'n tweeën. Heb je, heb je plannen, Jaap? Kan nou, nee, eigenlijk niet. Maar ik zou het wel, ik zou het wel heel leuk vinden. Ik vind het gewoon zo gek. We, we spreken we helemaal dezelfde taal. Ja. En, uh, en, maar niet ja. helemaal, maar. Nou, nah. in West-Vlaanderen niet. Alleen al je alleen alle programma's maar... mee vullen. Pas op. Nee, nee, nee. Dat was het luisteren. Nee, ik vind dat helemaal, maar ik heb echt, als ik in West-Vlaanderen, is het voor mij echt wel heel moeilijk. Ik vind het fantastisch, maar dat vind ik heel moeilijk te verstaan. Voor ons ook soms, hè. Toch? Ja, dat is Zo van voor van mij. mij, ik heb er heel dicht tegenaan gewoond, dus ja. ik begrijp ze nog Maar ik eens. kom er heel graag. Maar uh, ja, nee, ik zou dat wel gaan vinden. Als... Maar ergens is het ook op tv, vind ik het ook altijd wel gek dat het dan toch niet helemaal werkt. We hebben natuurlijk wel veel comedians ook in Nederland. Eh, Vlaamse comedians die wat goed werken en zo. Maar ja. is het is nog we steeds een beetje... We proberen het toch, want we hebben net ook tulpen uit Nederland. Of uit, uit Amsterdam. Maar. Ja, maar dat is volgens mij niet in Nederland op tv geweest zelfs. Ze hebben ze volgens mij niet eens... Nog niet, gewonnen. ja. Er is heel veel negatieve, ja. negatieve vibe rond. Het ja. is wel een fijn programma. Maar je had lang geleden tien voor taal. Ja, altijd met een ploeg, het was een, een spelletjesprogramma rond ja, taal, en dan had je een Nederlandse ploeg die tegen een Vlaamse ploeg speelde. Dat was wel leuk. Nou, dat, dat, gewoon, dat kan toch gewoon weer. Ja, Maar hoe zou je het op radio dan doen? Ja, gewoon, dan, gewoon dat, dat, dat, dat, dan doe jij een uh, duo presentatie met, uh, met uh, Matty Valk van, uh, van uh, Q, weet ik veel. Ja inderdaad. Uh, nee, dat moet dan wel publieke omroep zijn. Nou, in ieder geval... Uh, Daar hebben ze ook een Radio 2. Ja, dat is waar. Zo, uh, wie doet dat? Uh, Ruud de Wild. Nou. Uh, Ruud zit in de namiddag en uh, morgen oh. Jan-Willem Roodbeen. Op ja, juist. Nou, nou, dan starten. doe je gewoon samen een programma. Zou je daar mee overeenkomen Ik vind, ja, Nederlandse radio, ik vind dat heel plezant. Ik ja? ja, ken zo wel een paar van die mensen. Koen en Sander bijvoorbeeld. Ja. Van ja, dat is altijd heel leuk. Maar het is wel een probleem, want je kan natuurlijk niet uh, om half vier, moet je al op. Ja. Als je dan ook nog ergens in het midden moet afspreken, dat wordt wel lastig. Oh, ik, ik heb een vraag. Doen jullie dat maar van maandag tot donderdag? <lacht> ja, wat? Ja, we, uh, nee, dat is in Engeland. Radio maken. Dat, is in, dat is in Engeland. Of ja. ook heel de week, van maandag tot vrijdag? Ja, Ze, ze vinden vrijdag er net iets te veel. Ja. Ja, dat snap ik heel goed. Maar ik zou gewoon zeggen: ik ben er gewoon niet. Deel ja, toch wel even je mening, lieve luisteraar. Ja. Welke programma's moeten we gaan maken met Nederlandse en Vlaams Radio samen? Zou mooi zijn. Ja, wat wel het voordeel is daar, ze verdienen daar drie keer zoveel. Maar echt, dat heb ik ook al gehoord. Dat, dat, is, dat is echt de regel. Sommigen. Sommigen. Zo. Ja, ja. Niet allemaal. Ik had een droom. Ik had een droom dat ik wakker was. Jij was daar ook. Maar ik weet niet of je mij zag. Oh, kon je mijn gedachten horen? Heb ik je even aangeraakt? Oh, ben het bij maar geen Nee, slapeloosheid en als je in Vlaams-Brabant woont... ...doet het nog even goed op... Radio 2 heeft een hart voor jouw regio. Deze week trekken Peter en Kim er op uit in Vlaams-Brabant en Brussel. Ze gaan op ontdekking en planten overal hun Goeiemorgenmorgenvlag. Ga zelf op verkenning in jouw stad of gemeente. Heb je de vlag gespot? Neem dan een foto. En stuur hem door via de Radio 2-app. Gewonnen? Luister elke werkdag naar Goeiemorgenmorgen. Want je maakt kans op een Vlaanderen vakantiecheck. Stemming bereikt. Kies je vakantie op Vlaanderenvakantieland.be. Op zondag 19 maart is het opnieuw open deur in zorg en welzijn. Trek erop uit met gezin, familie of vrienden en ontdek deze warme en veelzijdige sector. Op dag van de zorg ontvangen 200 organisaties jou met open armen en een boeiend programma. Kijk op dagvandezorg.be voor alle locaties. Of haal je gratis Dag van de Zorg magazine bij VDK Bank of je plaatselijke apotheek. Tot zondag 19 maart, tot Dag van de Zorg. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek het zelf. Beursactie bij Dovi. Krijg een verde van je keuken gratis. En maak kans om je keuken te winnen. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België. Bij Bol.com vind je de mooiste mode-items. Zoals een toffe hoodie. Ideaal te combineren met een mooie jeans. En een kind op je arm. Terwijl je de boodschappen doet. Je voelt je altijd stijlvol met de mooiste merken op Bol.com. De winkel van Stijl Iconen. Ook mooi je bol.com bestelling laten bezorgen bij een de lijzen en ophalen wanneer het jou uitkomt. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim WRT Radio 2. Zo. So. That I used to know, Gauthier en Kimbra. Drie jaar in de hitparade bij ons gestaan, maar echt onwaarschijnlijk. En nog een Mia gewonnen ook. Hey Gauthier, dat is gewoon een Vlaming, hè? Wist je dat, Ja. Echt waar? Ja. Bah, wat een, een ster hebben jullie. Gauthier, je woont niet meer in Vlaanderen, maar hij heet Wouter de Bakker. Is, uh, Is echt serieus? Ja, zijn roots lagen Met. in Brugge. Echt, ja. En die woont, uh, ja, woont ergens anders intussen. Maar ik kon nog wel een heel klein beetje Vlaams. Maar wereldheet natuurlijk. Ja, niet normaal. Bij ons hadden het Ja, Presma die ervoor pleit om uh, het radiostation... of een radiostation te maken van Vlamingen en Nederland samen. Altijd ja. dan of af en toe? Nee, altijd. Nee, geen, niet even één zo'n uitzending. All the way dan. Moet gewoon go. Ja. Dus sommige mensen vinden het een goed idee... Ja, Annie Zoete zegt, dat mag samen radio maken met Nederland, zolang het maar plezant is. Ken je dat, plezant? Plezant is, is, is gezellig, is leuk. Ja, is gezellig, graag, gezellig. dat is. Ik. Kijk, ja. de taal is al geen probleem. zalig. En echt waar, we worden overspoeld door Nederlanders, want Arno Puik uit Everberg in Vlaams-Brabant. Goedemorgen Arno. Goedemorgen Peter, Kim en mijn landgenoot Jaap. Hey. Je woont al, al 23 jaar in België. Wat vond jij ervan? Ik vind het een heel goed idee eigenlijk, want ik luister uh, elke dag gewoon naar een, uh, mijn favoriete Nederlandse radioprogramma dat ik echt mis. Mm -hmm. En uh, dat is Radio 10, ik weet het, jaar bekend? van van ja? zomertijd. Ja, maar ja. Ja. Rob van Zomer. Het is een gezellig programma. En wat, ja, maakt heel, het, heel gezellig. Wat, wat maakt dat programma zo goed? Het doen we, ja, gewoon gezellig, de, de mopjes, de raadseltjes en gewoon de humor. Het is dus gewoon een gezellig programma naar te luisteren. Okay. En die gasten komen ook een beetje uit de buurt waar ik vandaan kom, dus ik herken heel veel van wat ze zeggen en zo. Ik vind het echt een superprogramma. Je blijft toch ook een beetje naar ons luisteren, hè? <laughs> ja, maar ja... Ja maar, ja, maar sinds jullie op vooruit twee zijn duizend is... Het gist, naar Radio 2, absoluut. hè ah, Kijk, we zijn ook een beetje een raadselachtig programma. Vandaar waarschijnlijk. Dankjewel, Arno. Heel fijne te nog, ja. jongen. Jojo, jo, ja ja Binnenkort Liefde voor Muziek vooral. Morgen ja. wordt het allemaal voorgesteld. Yes. Je hebt daarnet al verteld dat je papa van Stef Bos gaat doen. En... Dat zei jij, ja. <laughs> maar dat zien we dan wel. Ja, maar vooral... Ja, die, uh, waar kijk jij vooral naar uit? Je was erbij natuurlijk. zonder Bij, eigen... bij, bij Liefde voor Muziek? Ja, welke... welke, welke... Nou, die met, met Van Stef Bos en K3... Die liedjes die ik heb gedaan, daar, daar, daar kijk ik het meest naar uit. Ja, dat vind ik wel, uh, vond ik wel de twee uh, gaafste versies. Ja, je komt binnenkort nog een beetje dichterbij. Bij mij dan toch, uh, want je komt naar Antwerpen. Ja, 29 september uh, kom ik in de stad Schouwburg in Antwerpen. Dat is eigenlijk mijn kijk. eerste soloshow. Ik heb heel vaak met, nou vooral met Reggie natuurlijk veel opgetreden. En, uh, uh, uh, maar nooit helemaal alleen. Dus nu met band gaan we, uh, ja, uh, we doen nu al een clubtour in Nederland. En dat bevalt echt mega goed. Um, Clubtour is een beetje uh, zoals de Roma, zeg maar. Dit ja. is de schouwburg, dus dat passen we natuurlijk een beetje aan. Met dat verhalen en uh, alle liedjes die we tot nu toe hebben gedaan. Ik heb natuurlijk net een album uit, dus we gaan 29 september gaan we daar En kunnen we al tickets kopen? Ja, ja, tickets zijn ja. te koop op uh, jaaprezema.nl. Uh, en uh, op via de Stad schouwburg, Antwerpen. Vrijdag 29 ja. september gebeurt het allemaal helemaal alleen dan met een band... Nee, hij met hij volle bent. Dus we, komt, gaan, uh, we gaan knallen daar. En komt Reggie ook? Dat mag ik hopen, zeg. Ik together. moet hem nog wel even appen. Ja. Maar hij, hij luistert nu. Reggie, is, jij is moet druk, komen. Hij is druk tegenwoordig, heeft een nieuw lief en zo. Ja, ja, ja, druk ja. Hij is niet meer. Hij is alleen maar met zijn liefje bezig. Ja, waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja. Dankjewel, Jaap maat. Jullie ja, bedankt. Dit is very wide. I mean, really, when you really sit is. I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. have made to You're, you're all I'm living for Your love I'll keep forever more You're the first, you're the last My everything You're the first, the last my everything. Om je maandag daarmee te beginnen? Kan slechter, hè? Exact half negen intussen, belangrijkste nieuws Schema Goedemorgen, vandaag begint een nieuwe stap in de zaak Sanda Dia. De student die in 2018 overleed. na een extreem doopritueel bij de studentenclub Reuzegom. Het Hof van Beroep gaat oordelen over waarover het proces precies zal moeten gaan. En in Brussel zitten sinds gisteren middag tientallen asielzoekers en sympathisanten in een leegstaand overheidsgebouw. De politie heeft alles afgesloten en laat ook geen eten binnen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van der In Zottegem worden de camerabeelden van de Bevegemse vijvers onderzocht... om te zien of nog meer mensen betrokken waren bij de vechtpartij na een vuif van de scouts. Toen de vijf afgelopen was van het weekend haalde de security de politie erbij. Maar toen de agenten aankwamen keerde een groep zich tegen de politie. Evelien de Bot, burgemeester van Zottegem. Alle interventieploegen van ons grondgebied zijn ter plaatse gekomen, ook de verkeersploegen. En men stelde vast dat men in feite ook hulp nodig had van de interventieploegen van de politiezones rondom ons. En die zijn ook gekomen. En ik moet zeggen, ja, het is natuurlijk een betreurenswaardig resultaat. Er zijn vijf politieagenten arbeidsongeschikt en vijf verdachten zijn aangehouden. Van de scouts die de vijf organiseerden was niemand betrokken bij de vechtpartij. Een vrouw van 90 uit sint Houten heeft twee inbrekers op de vlucht laten slaan. De vrouw hoorde iets raars in haar huis dat erg landelijk is gelegen... en ze trof er dus twee inbrekers aan. Toen riep ze, schold ze hen de huid vol en ze sloegen op de vlucht. Er is geen geweld gebruikt, maar de vrouw was wel onder de indruk... het is nog niet duidelijk of er ook iets gestolen is. De nieuwe carnavalsloods in Merelbeke is ingehuldigd. Vijf jaar geleden brandde de oude loods uit... en ging veel carnavalsmateriaal verloren. De nieuwe staat op de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 binnen de werking van de gemeente blijven gebruikt worden. Ze zit op de site. Volgend weekend viert Merelbeke zijn carnaval. Laarne heeft een nieuw sportcomplex voorgesteld die plaats moet bieden voor alle verenigingen uit de gemeente. Kostprijs 1,7 miljoen euro. In het sportcomplex zijn twee verdiepingen met op de eerste verdieping enkele kleedkamers ...een vergaderzaal, technische ruimtes en een garage. Op de tweede verdieping is een bureauruimte... een professionele keuken en een ruime cafetaria met zicht op de sportvelden van de voetbalclub Hogeropkalken. De twee scholen die vlakbij zijn... mogen de accommodatie ook gratis gebruiken. En A Gent heeft Zultewaarigem verslagen met 2-6. Gent komt daardoor terug tot op één punt van Club Brugge en de top vier. Zultewaarigem blijft voorlaatste. Gent-speler Gift-Orban scoorde vier keer. En dat is maar goed ook, zei trainer Hein van Hazenbroek achteraf. Zelfs al zit hij niet in de match... Op, op, op ieder moment kan hij scoren. En dat hij dat vier keer doet, was, was heel belangrijk. Omdat de momenten dat wij... Een tegendoelpunt pakken. Uh, wij iedere keer binnen de minuut quasi terugschoren. Vandaag in Oost-Vlaanderen grotendeels groot eh, droog weer liever. Op wat gemis erna. Na de middag krijgen we dan brede opklaringen. Maar met felle windstoten. S'avonds komt er weer regen op ons af. Het blijft zacht qua temperatuur. Zo'n 12 graden overdag. Haal we van het verkeerde probleem van morgen? Wel, we beginnen West-Vlaanderen, want op de E403 naar Kortrijk... daar sta je een dik half uur in de file van Brugge... het knooppunt dus met de E40, tot aan Ruddervoort. Dat komt door een ongeval daar. En in de andere richting moet je rekening houden met een kwartier... kijkfile dat is vanaf Torhout. Heel wat problemen rond Gent ook vanmorgen. Op de E40 naar de kust weer erg druk tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. Een kwartier erbij daar. Ook op de ring rond Gent gaat het een kwartier langzamer... van Laarne tot Merelbeke. Dat heeft te maken met een eerder ongeval op de Hundelgemse Steen... In Merelbeken, maar de weg zou daar wel weer vrij zijn. En ook op de Kortrijkse Steenweg naar Gent is er 20 minuten vertraging van Sint Martins latem tot Sint Denijs Westerem. Daar zijn ze sinds vanmorgen aan het werken. Verder naar Antwerpen hebben we nog stevige files vanuit de Kempen met drie kwartier vertraging vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Op de E17 is dat nog 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom, opletten, de afrit in Zandvliet is versperd, komt door een defecte vrachtwagen. En dan kijk ik even naar. Naar Brussel inderdaad, daar hebben we nog files van maximaal 20 minuten. Bijvoorbeeld vanaf Afrigem. dat komt, net voor een, of komt door een ongeval liever net voor Groot Bijgaarde. En het is nog erg druk op de E19 met dik een half uur erbij vanaf Zemst. De binnenring rond Brussel, daar hebben we nog een klein half uur vertraging van Groot Bijgaarde tot Grembergen. En de buitenring een kwartier bij Zavendem. De aarde beeft in Syrië en Turkije. De dodentol blijft oplopen en de overlevenden zijn in nood. Hun hele leven moet heropgebouwd worden. En daar kunnen we nog steeds allemaal bij helpen. Kom in actie en stort op het rekeningnummer be 19 8x01212 Of online via 1212.be. Wat niets doen is geen optie. Cize onutmures. Lenden Sacon. Dankzij Simon. Vond ik een rijhuis met drie slaapkamers, twee badkamers, zonnepanelen, een warmtepomp en een gezellig tuintje voor ons hoofdje. Ra, waar woon ik? In de snelstraat. Hij kom zo boven. Ik kom ze, jongen. Ja, onze onderzoek braaf zijn. Vind ook jouw ideale huis op simo.be.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 100% op maat, 100% Belgisch. Morgen morgen, morgen. Peter en Kim Radio 2 Because you know I'm all about that bass About that bass, no trouble I'm all about that bass About that bass, no trouble I'm all about that bass About that bass, no trouble I'm all about that bass About that bass, bass, bass, bass Yeah, it's pretty clear I ain't no size 2 But I can shake it, shake it Like I'm supposed to do I got that bone bone that all the boys chase And all the right junk in all the right places I see the magazine working out photoshop We know that shit ain't real Come on now make it stop No trouble, I'm all about that bass, by that bass. No trouble, I'm all about that bass, by that bass. No trouble, I'm all about that bass, about that bass. No I'm, about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing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 Zie ze wapperen? Zie ze wapperen? Zie ze wapperen? Het gaat over de vlag hè? niet over mij. Nee nee nee nee nee nee. Ik zie buiten enorm wapperen ook. Ze waaien, Dus je kan die vlag in je gemeente in Vlaams-Brabant of Brussel zeer goed zien wapperen. Neem nog snel een foto. Misschien win jij dat weekendje weg van vanmorgen. Margot van de regio. Margot van de regio heeft een levensmissie. Ze wil alle molenstraten in Vlaanderen gezien hebben. Want overal is wel een verhaal te vinden. Als jij een verhaal hebt in jouw molenstraat, deel het in onze app van Radio 2. Margot van de regio zit in een hele lekkere molenstraat in Passendalen. Margot, vertel eens. Ja, ik ben in restaurant Beus, een restaurant dat eigenlijk nog maar zeven weken open is. Het is een gezellig huiskamerconcept, want de keuken uh, en, en het restaurant is eigenlijk één uh, gezellige plek. Dus je kan, als je aan tafel zit, uh, Michiel en Maria aan het werk zien. Michiel Beuzelink, die uh, nog gewerkt heeft bij Hertog Jan en bij Barbulo. En uh, Maria Mol, die bij Bluenes in Catzant van Sergio Herman heeft gewerkt. En ook bij Hertog Jan. daar hebben ze elkaar leren kennen. Hebben ze nu dus restaurant uh, Beus geopend. Maria, het is... Vandaag worden de Michelinsterren uitgereikt. Je hebt altijd voor een sterrenrestaurant gewerkt. Ik kan me voorstellen dat de voorbije jaren... dat dat wel een stresserende nacht was, de nacht ervoor. Het is uh, altijd een spannende nacht. Uh, je bent er wel mee bezig. Maar vandaag uh, valt dat een beetje minder. Ja, ja je hebt goed geslapen. We hebben goed geslapen, ja. <laughs> ja, want nu, jullie, ik zeg het, jullie zijn nog maar net open. Het kan nog niet dat jullie een, een ster hebben... Zijn jullie daar weer mee bezig van? We willen dat terug, Michiel? Um, in principe voorlopig zeker niet echt. Um, ja, ja, ze zijn zeker welkom, maar of we dan nu precies een ster op de plak dat hoeft voorlopig voor ons eigenlijk niet. Wij, wij willen gewoon ja, lekker koken voor onze gasten. Ja. En um, we verzorgen dat de zak iedere dag gevuld is. Of er nu een ster aanhangt of niet. Um, ja, voorlopig zijn we daar totaal eigenlijk niet, niet echt mee bezig. Nee, maar je kan het toch niet vermijden, want die inspecteurs die komen dan anoniem eten. Dus dat kan wel zijn dat hier volgende week een inspecteur van de Michelin iets voor 2024 binnenstapt. Ja, ze zijn natuurlijk zeker welkom. We gaan ze niet, we niet weigeren. Ja... Een vermelding kan ook in Michelin. Er hoeft dat geen, geen, geen, geen ster aan vast te hangen. Dus als er een ster of een vermelding is, is dat sowieso een hele eer zijn om erin te staan. Ja. Um, en voor de rest doen we gewoon lekker door met wat we bezig zijn. En, en zien we wel wat er gebeurt. Ja. En kennen jullie die inspecteurs al? Van zo jarenlange ervaring op te doen in andere restaurants? Nou, we mogen niet zeggen dat er een lijstje hing met alle gezichten. <laughs> we, ja, je kent wel sommigen, maar je weet niet wie de nieuwe is. En, allez, je hoort ze niet te kennen. Ja, en doe je dan een extra behandeling voor hen of een speciale mm, behandeling? Nee, ik denk. Ja, je, ja, je, je let eigenlijk altijd op. Als we mensen niet kennen. Dan doe je een extra effort, maar ook als je mensen kent, doe je een extra effort. Dus eigenlijk blijf je gewoon je best doen voor de mensen. Uiteindelijk komen ze hier om te genieten. En of dat nu de koning is of iemand, de buren, dat maakt niet echt uit. Nee, nee, nee, nee. Okay. Um, straks wordt dus die lijst bekendgemaakt. Zijn er mensen die er voor jullie op mogen, collega's van jullie? Ja, tuurlijk. Ik we vallen toevallig morgen zelf naar... Iemand gaan eten die, die denk ik wel een kans maakt, dan is modest in uh, Oudsbergen. Dat Is Limburg, is Limburg uh, maar voor de, ja, voor de rest wens rest iedereen uh, die dat doet werkt een start toe, wie weet, wie weet is het ooit hier in uh, restaurant Beus in de Molenstraat in Passendalen. En je weet, Peter en Kim, ik moet nog 262 molenstraten uh, gaan bezoeken in Vlaanderen. Dus als jij daar woont en je bent aan het luisteren en je hebt een goed verhaal, laat het mij weten. Want het is inderdaad een beetje mijn levensmissie geworden op dit moment. Er komt nog een, een heel bijzondere binnen ook. Uh, blijkbaar hebben die molenstraten. Zo'n molenstraat die wordt altijd gevolgd door een kleine molenstraat of een grote molenstraat. Heel bijzonder, dat soort verhalen. Blijf ze delen bij ons... En voor je het weet, staat ze voor je deur, belt ze aan en komt ze binnen. Margot van de Regio. BRT Radio 2 Goeiemorgen, morgen And when the world got me going crazy I'll carry on And it's all because of you Because of you Remember when they told us, you're not good enough Then you came into my life, and you changed my Try to break us. Well look at us. Op een schap een telefoon. Waarom kom je niet de stad in? Dat zijn we niet van jou gewoon. Ik denk ik kan wel even langs gaan, maar laat maak ik het niet. Althans dat was de afspraak. Maar nu ik jou zo zie, je kijkt naar mij, stap je dichterbij en je stelt de vraag: zeg wat drink je graag? En ik zeg van, ah, ik neem er één. Je blauwe ogen, ze kijken in mijn ziel. Ik neem er twee om in je buurt te komen. Als jij er een van wil, neem ik er drie op onze dromen en vier dat je bij me bent. Ik neem er één nog eentje op de kans dat je vanavond met me. schouder, Het is mijn maat, hij zegt we gaan. Maar vannacht ben ik de jouwe, dit is verre van gedaan. Ik denk dat vrienden kunnen wachten, normaal heb ik dat niet. Maar hoe jij mijn hart laat dansen, het geeft je wat krediet. Je kijkt naar mij, stap je dichterbij. En je stelt de vraag, zeg wat drink je graag, en ik zeg van.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 Dat je vanavond met me... Ja, well, ja, ja je weet het nooit, hè. Wat, uh, wat danst, Danst. Uh, denk je danst? <laughs> dat je vanavond met zeggen. me... Hallo, ik ben Koen Krukken. Zou raar zijn. Nee, dat is niet <laughs> Een hart voor Vlaams, Brabant en Brussel. Goedemorgen, morgen. Het hart van een goeiemorgenmorgen klopt, klopt tenminste voor jou. <lacht> Altijd. Vlaams brabant en Brussel nog net iets meer deze week. Er staat een heel leuk quizje op radio2.be waar je streekproducten moet herkennen. Dan kan je bijvoorbeeld zien waar nonnenvotten van komen en halse krotten. Halse krotten, die klinken uit Halle, hè, klopt, maar we zien die eruit. Radio 2.be, klik daardoor en krijg vooral ook veel honger. Heel veel mensen die intussen de vlag hebben gespot in Vlaams-Brabant en Brussel. Ja, herzelen, Wachtenbeken, Bertem, het blijft binnenkomen. Ja, herzelen, en jammer genoeg, dat was dan vorige week. Maar Bertem zou zomaar kunnen. Check die vlag en neem die foto. En voor je het weet, bellen we. Hallo, meneer mene. Emily. Ja, goedemorgen met uh, Peter van de Radio en Kim en Shema, de gemelli. Goedemorgen. Jij hebt een gespot. Beschrijf. Ja, dat klopt. Hier in mijn straat in Kapellen op den Bos en uh, de buitenschuldige. Waar zou je graag naartoe gaan? Buiten Vlaanderen, Brabant en Brussel? Uh, de Belgische Kust of Brugge? En eh, wel, de Belgische kust op Brugge, Dat gaat lukken, want jij wint gewoon. Goedemorgen, Emily. Nee, nee, nee. Emily, Emily de Zuter uit Kapellen op den Bos. We wensen jou heel veel plezier met die Vlaanderen vakantiecheck. Fijne ochtend, hè? Ja, voor jullie ook. Kijk, zo eenvoudig is het? Iedereen wil naar de zee, hè? Het is Tot ook, nu toe. Het is ook plezant aan de zee, hè? Ja. Wil je ook eens naar de zee? Ja. Oh, dat is goed. Uh, ga je morgen naar de zee? Nee, morgen moet ik naar hier komen. Mag ik naar hier komen? Binnenkort zitten we in West-Vlaanderen. Dan sturen we jou naar de zee. Daar ah ja, tof. van David Bowie en Queen. Het is vijf voor negen. En zo meteen om negen uur begint de inspecteur. Sven is er. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. We moeten het hebben over glutenvrij. Ja, ja dat is niet 100% glutenvrij. Of dat is toch wat een van onze luisteraars heeft ontdekt. Uh, Els, die echt intolerant is mm -hmm. voor gluten. Die heeft een glutenvrij product gezien in de folder van Aldi. Koopt, uh, koopt dat. Het was een reep. En ze is uiteindelijk toch een beetje ziek geworden. En dan is ze de verpakking gaan bekijken. En daar staat toch nog op, kan sporen van tarwe oh. bevatten. En tarwe, ja, daar zitten die gluten in. Uh, en dus nu vraagt ze zich af, hoe, hoe kan dit? Heeft die een drukfout gemaakt? Of, of, of mogen ze dat uh, zo glutenvrij noemen? Als er misschien toch nog een klein beetje gluten in zitten? Ik probeer het zo meteen uit te zoeken. Want ik weet er zelf ook niet ongelooflijk veel van. Ja, maar als je, als je moet kijken, al die producten hebben allemaal wel sporen van. Ja, ja van, van, van alles. Dat is om in te dekken ook, van noten. Van, ja, dat, dat raakt er allemaal op. ook wel. Of, of ze zich niet altijd snel zo. Omdat ze denken, ik, ze er als er iets is, ja, dan. Hè? Ja. Maar het staat er meestal wel goed op, op de verpakking. Kun je, tegenwoordig staat er in vet opgeschreven, dus het is dus wel redelijk goed geregeld. Ja, maar dan moet je elke keer alle ingrediënten lezen. is het dan? Mijn vrouw is uh, allergisch aan noten, dus ik check dat heel ja. ah, ja. keer. Dus ja. al jouw reactie en jouw vragen over gluten, over vrije gluten, in de app van Radio 2. Zometeen veel plezier met de inspecteur. Echt wel. Elke dag. Twee. De Spiegel Charles Eindelijk Koning de wereldhits van bij ons Check al onze podcasts Je vindt ze allemaal in de app van VRT Max Linda op bezoek bij Chantal Wat dat is toch van u nog eens te zien, welk nieuws? Ja, dat zien, welk nieuws? Ja, wel, ik dacht, hè. ik kom nog eens kijken naar uw kurkvloeren Ah, ja. oh, maar geen probleem, wel wilde zien? In de badkamer of in de living? Rief... Die daar bij de frigo Ah. ah. Kurk is helemaal niet zo duur als je denkt. Bij kurkfabriek van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nog tot en met 1 april baat die bouwkortingen in Lokeren en Waregem Adressen en info vind je op kurk.be kurkfabriek van Avermaat. Heb jij ook een donkere houten keukenkast, een klassieke trap of massieve deuren die je een nieuwe look wil geven? Dan ben je bij PNF Patien bij Patrick Leemans aan het juiste adres. Onze vaklui schuren al uw houtwerk ambachtelijk op met behoud van de unieke structuur. We zetten alles in de kleur van uw dromen, zodat u van een nieuw interieur kan genieten. Geen stof- of breekwerken, een snelle levering en veel kwalitatiever dan luchtgommen of zandstralen. Geniet nu van onze beursvoorwaarden. PNF Patin. Bij Patrick Leemans. Kat, dat vind ik nu zo'n schoon huis. Mai, en alles perfect afgewerkt, hè? Ja, en, zeg, en is dat vloerverwarming? Maar ja! Oh, oh my god! Oh my god, bedoelt je? En nee, nee. Oh my god. Zo'n homemade home van Danilid, dat voelt direct als thuis. Home my god. Ja, je voelt het ook, hè? Ja, ja. Kom naar de homemade home op de deurdagen van Danilid in Wortigem, Petichem. En ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danilid.be. Wanneer er iemand zegt Ik ben kei blij met mijn Kettler Quadriga komt. Is er gelukkig de expert van Bike Republic. Ze bedoelt dat ze blij is met een elektrische fiets. Ja, die heeft een performance line middenmotor met een accu van 750 uur. Ze bedoelt dat ze tot 150 kilometer ver kan fietsen. En dat is verzinnen. Ook nood aan duidelijke taal of een testrit fiets langs een van onze winkels of kom dit weekend naar ons e-bike festival in het Kuipje in Gent en krijg tot 500 euro korting. Meer info bike bikerepublic.be. Ja, ja, ik kan de lente al een beetje horen. Alleen zijn we nog een kastel, Bij al dat gekwetter. Ah, voilà. Hoort het? Dat zijn de mannen van DMG uit Lokker, Die zijn bezig met onze terrasoverkapping. Ah, de lente klinkt zo schoon. De Maasgalk Goedhals. Zondering, rolluiken, terras, overkappingen. Kijk op de maasgalkgoedhals.be en kom nog tot 15 maart naar onze promodagen met straffe lentekortingen op het volledige gamma. Dat klinkt als... Iets zo goed als de Maasgalk Goedhals. Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Nu, in de nieuwe grote winkel met ruime parking aan de Antwerpse steenweg in Oostakker, biedt Loeters nog meer service. Loeters heeft een enorme voorraad huishoudelektro meteen beschikbaar. Uw wasmachine, droogkast, vaatwas, diepvries en meer online bestellen tegen lage prijzen? Of kies voor een van onze winkels, zoals de nieuwe winkel in Oostakker. Ga naar loeters.be. Dat is loeters.be. Loeters, al 30 jaar simpelweg goedkoop. Ik heb het dus over Els die glutenintolerant is en zich ziek voelt na het eten van iets dat nogthans glutenvrij is. Herkenbaar? Stuur maar via de Radio 2 app.